Het is vrijdag 11 augustus en dit is de Battenvieren-podcast. Voor een lekker rechtsgeluid! Ik zit hier met Michiel Heminga. Goedenavond. Van Citizen Go. En Gertom van Unnik van gemeente Weesp. Goedenavond. Vandaag gaan we het onder andere hebben over de genderwaanzin van de afgelopen dagen. En wat er nog mogelijk gaat komen. En uh, we zetten alvast een gemeenteraadslid in het zonnetje, aangezien de gemeenteraadsverkiezingen er ook aan zitten te komen. Juist. Dan wil ik graag aan Michael Hemming gaan vragen um, wat de organisatie is waar hij voor werkt. En uh, waarom jullie dit doen en ja, vertel ons het over. Ja, um, de organisatie heet dus Citizen Go. Het is een uh, Spaanse organisatie, een Spaanse stichting van oorsprong. Heeft het hoofdkantoor in uh, Madrid. En verder afdelingen in verschillende uh, landen uh, wereldwijd. Dus uh, van Amerika tot Rusland tot uh, Brazilië. Hebben ze zo overal een paar mensen zitten. En het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort van de christelijke rechtse tegenhanger van websites als, als Avaas. Of uh, ja. moveon.org. <gül> mm. Dus dat zijn linkse uh, activistische websites. Duidelijk. En wij zetten er eigenlijk een rechtsalternatief mm. tegenover. Dat heel erg de, dezelfde soort uh, technieken gebruikt. Maar dan dus met een hele andere filosofie als uitgangspunt. Oké, okay, dus allemaal, allemaal petities. Uh, uh, ja, het is dus vooral ja. een petitiewebsite. Het is dus een, een, een, een burgerplatform voor, voor participatie. Waarmee burgers dus een, een stem kunnen laten horen bij de politiek, maar ook bij bedrijven of wat dan ook die dingen doen waar ze het wel of niet mee eens zijn. Meestal niet. Dus het is uh, een of andere reden makkelijker om, om steun te krijgen voor een, een negatief uh, initiatief, want wij zijn ergens tegen. Helaas. Maar goed, zo werkt het. Dus uh, ja, enerzijds kunnen mensen zelf of organisaties zelf de website gebruiken om daar een petitie op te zetten, bijvoorbeeld. Uh, anderzijds initiëren wij ook zelf petities. Uh, dus we hebben mensen in verschillende landen en die houden het nieuws in de gaten. En die denken soms van hier moeten we iets mee. Zoals nu met het, het uh, hele gender gebeuren. Wat, uh, me, ja, wat eigenlijk Nederland heeft overvallen. Uh, Als een duveltje uit een doosje ineens gaan alle, alle, alle uh, domino vallen. En dan moet iedereen ineens genderneutraal worden. Ja, nou is, uh, zijn petities... Uh, Petities uh, tekenen is eigenlijk een, een, wordt over het algemeen gezien als een redelijk linkse hobby om het zo maar te noemen. Juist, ja. Maar ja. In, jij komt vanuit een heel ander uitgangspunt en hoe merk je, daar, uh, hoe merk je dat zelf, is dat een uh, andere manier van omgang met petities, minder animo? Uh, ja, ik merk wel dat het moeilijk is om sommige mensen mee te krijgen, er is veel, veel cynisme, uh, apathie. Uh, met name bij meer behoudgezinde mensen, dus die, die denken van ja, het heeft toch geen zin, de politiek is links, die gaan niet naar ons luisteren ze, ze drijven toch wat door ja, nou niet allemaal, hè? maar er is wel een deel, een deel van dat soort stemmen die zeggen van ja, we kunnen dit wel tekenen, maar ja het is maar een petitie, wat gaat het, wat gaat het uitmaken en jullie proberen dus ook uh, conservatieve rechts-Nederland meer te mobiliseren en te laten zien van joh, als uh, als ja. zij een petitie kunnen tekenen, wat mee kunnen bereiken, kunnen wij het, ja, het is, ook? Het is belangrijk, precies. Het is belangrijk dat niet alleen links een stem laat horen vanuit, de, vanuit het publiek, maar dat ook rechtse mensen zeggen van, oh eens even, wij zijn er ook en wij hebben ook een mening over wat er gaande is. Zou je een succes willen delen met de mensen om te laten zien dat, uh, dat het zin heeft? Ja, um, nou ja, we hebben heel veel uiteenlopende onderwerpen. We hebben onder andere ook... Uh, Petities over, over christenvervolging, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar mensen onschuldig eigenlijk gevangen zitten, alleen omdat ze christen zijn, omdat ze zich ja, uh, misschien uh, te veel christelijk in het publiek hebben uitgelaten of wat dan ook, of niet eens, maar gewoon als hulpwerker actief zijn. Bijvoorbeeld in, in Sudan hadden we een uh, Peter Jacek, een Tsjechische hulpwerker daar, uh, die daar uh, vanuit zijn christelijke motivatie uh, mensen probeerde te helpen. En die werd gevangen gezet door de Soedanese regering. die echt uh, ja, niet heel christenvriendelijk is. dat dus is heel erg vanuit een, een islamitisch-radicaal. Uh, uh, radicale denkwereld. Uh, hebben, zetten die mensen gevangen. En dat zien we nu ook in Iran, dat zien we in Pakistan. Er zitten heel veel mensen onschuldig gevangen. en daar hebben we toch een aantal successen bereikt. dat deze Peter Jacek en ook twee medegevangenen van hem nu vrij zijn. <coughs> mede door de druk die we gezet hebben met petities. Oké, okay, nou. Het is goed om te horen. Het heeft, het heeft dus zin. En uh, nou is er laatst dus door de gemeente Amsterdam en door uh, de NS, zoals iedereen weet, een uh, genderneutraal, uh, een opstapje naar genderneutraal beleid gemaakt. En uh, jullie hebben daar natuurlijk ook een petitie voor gemaakt. Hoe is die uh, ontvangen, over het algemeen? Ja, die, die, die werd goed ontvangen. Het heeft nu iets van. Ruim 10.000 uh, handtekeningen gekregen tot nu toe. Um, het is een mooi aantal. Ik vind het zelf persoonlijk eigenlijk een beetje tegenvallen. Dus mensen die nog niet getekend hebben, gaan naar citizenco.org en tekenen. Um, ik merkte dat mijn, mijn, eigenlijk mijn gebruikelijke uh, um, basis tot nu toe was vooral uh, christelijk rechts. Dus veel gereformeerden bijvoorbeeld. En daarvan heeft een heel deel nu ook getekend, maar toch ook een deel niet, omdat die, ja, ik weet het niet precies, die vonden het te hard woord of zo. De animo waarschijnlijk van, het is een petitie, en hè, je hebt er straks al aangegeven van, hè, het is eigenlijk een soort van linkse hobby, hè, om een petitie te tekenen. Ja, nee, te maar tekenen. dat waren mensen die wel eerdere petities tekenden. Okay. Dus, maar goed, maar ik merk nu, uh, ik heb een nieuwe doelgroep aangeboord eigenlijk, en dat is meer seculier rechtse mensen. Oké. Okay, dus nou. uh, mensen met een liberale achtergrond, ja. maar die wel zeggen van, dit hele gender gebeuren, dat gaat ons nu wel echt te ver. Dat we te gaan, gewoon te ver. Ja. gaan ontkennen ja. dat, dat we nog meneer en mevrouw mogen zeggen. Ja. Identiteit als man en vrouw in, in twijfel gaan trekken. Ja. Dat gaat voor heel veel mensen gewoon te ver. Ook al hebben ze niet een heel erg christelijke gelovige achtergrond. Ja, precies. Nou ja, dat, dat, dat komt natuurlijk ook door het gedram op dit moment. Hè? Ja. Je, je, ziet, je ziet ook van, het lijkt wel alsof er een soort agenda achter zit vanuit uh, de, de linkse hoek. En als je dan kijkt ook van, van, van welke. He, vanuit, vanuit welke personen en organisaties het, eigenlijk, uh, het, het vuurtje opgestookt wordt. Kijk naar de NS. Ja. Kijk naar de gemeente Amsterdam. He, het, het ambtenarenapparaat die erachter zit. Die daar uh, een, een, een handboek uh, gendergebeuren uh, heeft. Uh, een gendertaal heeft, ja. uh, heeft, heeft uh, uh, bedacht. Het ja, gaat allemaal veel te ver. En mensen zien dat dus ook. En ik denk dat... dat dat ook tot gevolg heeft dat waarschijnlijk daar ook een succes in zit... van dat je ook 10.000 handtekeningen op dit moment al hebt gekregen... omdat Als het mensen veel te ver gaan. gemeenteraadslid uh, en je kijkt dan naar wat uh, de grote buurstad Amsterdam... wat daar gebeurt, hoe vermoed jij dat zoiets dan tot stand is gekomen? Uh, ja, hoe komt zoiets tot stand? Uh, uh, kijk, ja, we, we, we, we hebben het te maken met de, de, de, de, de, de rode... Vrije staat Amsterdam, de Vrije Republiek Amsterdam, die zitten in hun eigen bubbel en wie houdt ze tegen? En dan zie je toch dat waarschijnlijk mensen met een bepaalde agenda dat door proberen te drukken. Uh, kijk, het is, het is natuurlijk al langer gaande. Hè? Want uh, de, de gekkigheid met, met uh, regenboogzebrapaden was natuurlijk maar een begin en een opstapje naar wat we dus nu hebben. Uh, um, kijk, ook hier in Wees hebben wij dus, uh, doen we mee met die nationale coming-out-dag. Dus dat op 14 oktober uh, de, de vlaggenstok uit het stadhuis wordt, uh, wordt, uh, wordt gehangen. En er komt dan een enorme regenboogvlag. Uh, buiten tangen. Dat is overigens iets waar ik zelf uh, verantwoordelijk voor ben geweest, want dat was mijn motie, maar met een heel ander doel uh, dan, uh, dan uh, wat, wat, wat die, die, die, dat hele circus van dat gendergebeuren op dit moment probeert ja, te doen. We zien wel dat er inhoudelijk een stap is gemaakt. Er ging van homo-emancipatie naar. Ja. en van zeggen je moet mensen respecteren, ja. naar zeggen van je mag niet meer dames en heren, meneer en mevrouw zeggen. Precies. Het was, het was op zich heel sneaky en ik heb er nu eigenlijk al best wel spijt van. Uh, mij ging het erom dat die regenboogvlag vanaf het stadhuis zou gaan hangen. Ik heb daar een motie voor ingediend. Dat heb ik met vuren heb ik dat verdedigd. Het werd unaniem werd dat door de hele linkse Raad hier in Weesp werd dat dus uh, uh, uh, onderschreven. We kregen die vlag hier ook. En vervolgens heb ik daar de boodschap aan gehangen, ja, luister eens. Dat, dat, dat is ook met name om die krachten in onze samenleving die we op dit moment hebben. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld de opkomst van islam en de islamisering wat we ook hier in wezen zien. De, de manier waarop er met vrouwen wordt omgegaan en uh, hoe er met homo's wordt omgegaan. Er zat een goed idee achter want ik wil juist zorgen dat uh, uh, uh, uh, wij nog steeds opkomen dus voor onze vrijheden die wij hier in, in al die nou ja, goed eeuwen hebben opgebouwd. Hè. Uh, uh, en dan ontspoort het dan ontspoort het. Wat er dus nu gebeurt, met, met dat gendergebeur, is puur een ontsporing. Dat is nooit de bedoeling geweest om, om steun te geven aan dit soort initiatieven. Dus uh, ik, ik heb wat ik zeg, al, nu al spijt van dat ik in de tijd, dus een jaar geleden is dat geweest, uh, die, die motie heb, uh, heb ingediend. Dat je er nog aan mee hebt gedaan. Nou ja, goed. Te mijn doel was duidelijk van, van, mij ging het juist ook van, wij leven in een vrij land en die islamisering moeten wij dus uh, uh, ja. stoppen. En uh, nou ja, goed. Dan, dan, dan zie je dus dit soort initiatieven zo rond komkommertijd net voor de zomer. Niemand kan meer reageren. Ja. Want dat is het hem ook, hè? Van ja. deze dingen worden doorgedrukt op het moment dat heel dat bestuurlijke circus stil ligt. De Kamer is met reces, de regering ja. is er niet. De regering is met reces, de gemeentes zijn dus met zomerreces. Niemand kan er eigenlijk feitelijk wat aan doen, behalve misschien wat schriftelijke vragen stellen. En dat heeft eigenlijk ook helemaal geen zin. Uh, ik merk het zelfs ook al uh, niet alleen in, in, in het. In het beleid, maar ook in, in cultuur en hoe je, het, hoe je je stad ziet. Als uh, frequent bezoeker van Amsterdam zie je dat de weken voor de Pride, wat niet eens meer homoseksueel is, maar nu alles Pride ja. is, uh, zie, je, zie je dat echt dat er in die, al die weken wordt overal de, de I Amsterdam in homo, uh, of in regenboogkleuren staat overal. Alle zebrapaden zijn in regenboogkleuren. Ja. Overal wordt het, iedereen wil laten zien, oh wij hebben ook een regenboogvlag voor de deur. Het ja. is van een uh, eendaagse viering. Is, ja. naar een soort, is het naar een week lang een soort festival die Klopt, de hele stad rondgaat. Het is een pure city-marketing. Ja. Ma city maar ga 300 meter naar het westen en je zit op het Gustaf-Alebé-plein. Ga daar maar eens met een kebbeltje lopen. Of als ja. man hand in hand, of als vrouw hand in hand. 4, of als vrouw 5, sowieso 4. op dat plein. Nou ja, goed, dat soort pleinen, dat soort gebieden in Amsterdam. Het is een grote farce. We houden onszelf voor de gek. Want Ik vind het zelfs naar propaganda ja. neigen. Nou, dat is het ook. Het is feitelijk het is het ook een soort van propaganda. Want iedereen wordt ook, er wordt in een tot op een zekere hoogte voor mijn gevoel ook, geboden van joh, kijk eens hoe leuk en blij dit is, ja. en als maar je dat, dat is, niet dat is, vindt... En dat is, dat is om het volk bij te betrekken, want ja. Gerton, je zegt net heel goed, het komt vanuit een... Het is een elite initiatief, het ja. komt van bovenaf, ja. het komt niet vanuit de baan, nee. het komt niet van onderop. En ik vraag me ook af, van wie heeft er geklaagd bij de NS van dat ze meneer of mevrouw worden genoemd, volgens mij... ...is er bijna niemand die daar echt bezwaar nee. tegen heeft. Nee. En dus wordt opgelegd en dingen als die, die Pride... ...dat wordt nu een soort festival gemaakt... ...dat het ook leuk is voor niet-homos... ...en niet-transgenders of wat dan ook... ...zodat ze zich betrokken voelen met die zaak. Het is wel grappig om te zien hoe het daar bij de NS ontstaat Want ik heb dat, mijn, mijn gedachte was ook van... ...hoe is het nou nou in, in hemelsnaam geland... ...daar bij zo'n zo grote organisatie? En dan zie je dus dat daar zo'n... Zo ...ja, het was eigenlijk een soort activistische medewerker... Die iets intern erdoor dramt. Wat vervolgens omarmd wordt door de top van de NS. Met de meneer ja. uh, van de, de oude d 66 Van Bokstel. Uh, ja, uh, van Bokstel. En. Uh, dan komt het in één keer heel erg uit. Maar dan zie je uiteindelijk dat... dat, uh, uh, dat, dat, dat uh, zeker ook als je dan gaat kijken hoe we het dan in, uh, in, in, dat het opgepakt wordt dus door gemeenten. Het is niet alleen Amsterdam. Hè, want er zijn al, nee. uh, we hebben 388 gemeenten. Ik geloof dat al iets van een stuk of 40 nu ook al uh, aanhaken. Ja, nee. ja. Althans nu in recestijd zeggen ja. van... Wij gaan daar waarschijnlijk ook wat mee doen. En dat klopt natuurlijk niet. Daar zit dus wat achter. Ik denk daarbij ook dat het is natuurlijk... Het is heel makkelijk scoren. En als, als, uh, als ING bijvoorbeeld, om, om iets te noemen, die allemaal van die elektronische reclameborden met, met videobeelden en ook op Facebook zie je, kijk, we hebben een Snapchat filter dat je zo'n leeuw ja. uh, om je hoofd heen kan doen. En die dan in een regenboogkleuren gaan. En laatste, daar heeft, ze, heeft, heeft iemand dus voorlopig programmeren. en is er goed betaald voor geweest. En ja. Kunnen ze laten zien dat ze ergens van iemand houden? En van een hele groep mensen die ze omarmen? Ondertussen ja. zijn al die grote foute bedrijven... Zijn, zijn, uh, die investeren in wapens waar, waar kinderen mee gecombardeerd worden. maar Heel dit verhaal met dat, dat, dat, dat, heel dat, dat gendercircus... Dat, dat is niet iets des Nederlands het is, het is ook wat globaal speelt. Kijk naar Google. Zeker. En, en, en de wijze waarop er één... ...criticus, intern, ja. een heel goed document uh, schrijft. Uh, uh, mm -hmm. uh, zelfs met een biologisch in, achtergrond. Ja, in, ja. Of een achtergrond in de biologie ja, ja. heeft hij zelfs. Maar dan, dan zie je dat iemand komt dan... Uh, een, een, ...een pientere geest komt dan met een goed onderbouwd verhaal... ...waarom het eigenlijk allemaal idioterie is. En zo iemand wordt dan afgebrand en die is zijn baan kwijt. En dan, dan zie je al van... Hey, dit is een signaal. Ja. Dit is heel gevaarlijk. Zeker als je kijkt naar dat soort organisaties als Google. Uh, uh, ik, ik ben meestal niet zo van dat ik s, uh, uh, snel ergens op dat soort zaken reageer. Maar ik ben nu echt aan het rondkijken van. Hoe kom ik dadelijk van. Stap ik af van Google. En ga ik via de andere uh, uh, zoekmachine. De basis van ja. Google. Uh, ja. Iets vermijden. Iets, uh, ja. nee, ik denk dat het in Amerika veel langer speelt dan hier inderdaad. Ja. Ja. En, en zeker die gender toiletten en zo. de wc's. Pardon, toilet is, is niet het goede woord. Um, die, die waren onder Obama al een heel ja. groot issue in Amerika. Ja. Maar bij ons is het eigenlijk uh, stilgebleven ja. rond dat onderwerp. En ineens breekt het door en moet het hier in heel korte tijd overal doorgevoerd worden. Ja, je ziet ook dat die discussies die lopen daar altijd een paar daar. In, aan de andere kant van de oceaan en in de universiteiten loopt het altijd net even vooruit. Daar zitten net al... Maar het wordt verdomd snel opgepikt op dit moment... door de universitaire ja. wereld hier in Nederland. Al die social nee, justice. justice warriors. En, en uh, uh, uh, kijk naar, daar naar ontwikkelingen... Als rondom dat, dat uh, Zwarte Piet. Zo kun je dat ook doortrekken. Het blackface gebeuren. En het, het feit dat je... Uh, dat alles racisme is als je... Uh, nou ja, goed, je bent wit. Hè? Althans, dat zeggen ze dan. Ik ben blank, maar dat is, uh, zij hebben het altijd over, over uh, witte mensen. En alles wat witte mm. mensen doen is offensive en is sowieso fout en is racistisch. Uh, uh, dat, dat, dat, dat, eigenlijk zou je dat er ook aan kunnen gaan koppelen. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn allemaal speldenprikken die, die een beetje uit de hand lopen. Die soms wat voor, voor mensen die zich daaraan irriteren zeerder gaan doen... Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. En het is allemaal om, om, om eigenlijk de ondermijning van, van, van wat, wat, wat we eigenlijk hebben opgebouwd ja. in de loop der... Dus de ondermijning van ja. de beschaving, de ondermijning van, ja. Ja. van de realiteit Cultuur, eigenlijk. Ja. Hè? Als we het ja. nu hebben over de realiteit van man en vrouw, het verschil tussen in, in, in, in de meerderheid van de gevallen ja. overgroot 99, ja. iets procent. ...is het geen vraag van ben ik man of vrouw, dan is het gewoon duidelijk. Ja. Ja. Maar omdat er een aantal medische uitzonderingen het zijn... ...moeten we nu de hele boel op de schop doen. Het is wel aangewezen bij geboorte als vrouw of ja. aangewezen als... ...gezien, gezien ook, als... ...gezien als... Nou, ja. alsof, alsof een, een, een arts dat, dat, dat verkeerd heeft gedaan in de eerste plaats. Je hebt niet geen rekening gehouden met de geestelijke gesteldheid van het kind. Nou, Kijk naar de berichtgeving in de, in de media over dat, dat stel in Amerika, met de, die vrouw met die baard, die dan dat kind baart. Het is bijna pervers. Zo zou Tuur. je eigenlijk wel kunnen onderschrijven. Ah. och och.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 Nou, daar zijn we weer. Inmiddels is Slatta Brouwer aangeschoven. Zeg even hoi. Hallo. Ik en ben de excuustruus vandaag. De ah. excuustruus. Want het kan natuurlijk niet dat we alleen maar uh, cisgender uh, mails uh, hebben vanavond. Dus, uh, we hebben een vrouw in het gezelschap nu. Ja, we moeten voldoen aan bepaalde quota bij ja. de Bad Vierde podcast. Ja. ja. Dus helaas. Het is, het is wel heel wit gebeuren, dat wel. Ja, eh, ik bedoel blank. Sorry. Blank, blank, blank gebeuren. Ja. Ja. Ik wil even terug, uh, teruggrijpen op iets waar jij het eerder over had, Gerton. Namelijk dat je, je hebt het over de, de Bubbel Republiek Amsterdam. Ja. Wat uh, versta jij daar uh, exact onder? Nou ja, uh, weet je, het, het is, uh, kijk, ik, ik, ik zit hier in het lokaal uh, bestuur. Hè. Ik ben raadslid hier, hè, het hoogste orgaan van de gemeente. Ik heb in het verleden, heb, ben, ik, ben ik statenlid geweest ook. En dan heb je ook met een, een Amsterdam te maken. En Amsterdam is een, een, een Amsterdam is heel groot. en een Amsterdam is een hele linkse stad. Uh, he, dat dat op, op zich, is een PVDA kun je inruilen... Voor een D66 of voor de, de meest linkse VVD-fractie van Nederland. Uh, uh, en, en, en het blijft allemaal hetzelfde. Het is, het is uh, de Rode Republiek, zei ik een aantal jaar geleden. Het is nu uh, nou ja, goed, de, de, de, de, de Rode Vrijstaat Amsterdam. Uh, uh, uh, en, en dat is niet goed. En eigenlijk moet dat gewoon beperkt worden. En je kunt je afvragen ook van: van lukt het om, om bijvoorbeeld. Hè, we komende hè, maart hebben we dus weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Uh, je zit toch met een stad die overwegend uh, ja, linksdragend is. Hè? Als we het toch even over uh, masculine dingetjes hebben. Uh, hmm. En uh, ik, ik denk dat, dat, dat daar niet zo gek veel in zal veranderen. Al, al moet ik wel zeggen van dat, dat, dat het, het idee alleen al van dat een, een, een Forum voor Democratie dadelijk... ...meegaat doen in Amsterdam... ...ja, dat, dat, dat, daar kan ik ontzettend van genieten natuurlijk. Ik bedoel, het heeft doet niet mee, ja. maar, maar... die linkstigheid, komt, komt er vooral... ...dat heeft, denk ik, een, een demografische achtergrond, niet? Dus er zitten gewoon veel uitkeringstrijkers, veel allochtonen... Niet alleen ...die dat. vaak links. Ja, ja dat, dat, dat is het niet alleen, hè? En, je... en natuurlijk de grachtengordel... Uh, ...ja, dat is ja. weer een ander soort links. Ja. En, en toch is dat niet het enige, als je, als je ziet... Wees krijgt hierachter, hier, hier uh, in, in de polder, komen 2750 huizen. Deze wijk waar we hier zitten, is aan deze kant van het spoor. Dat is ook allemaal nieuwbouw. Als je, dit, dit is een, een, een bastion van GroenLinks-stemmers en D66-stemmers. Waar komen die vandaan? Dat is de Witte Vlucht uit Amsterdam. Die zijn net zo erg. Die zijn net zo, die willen allemaal deugen. Zijn allemaal politiek correct. Uh, uh, uh, uh, nou ja, goed. Ze hebben geen last van, hebben, van de gevolgen. Nou ja, goed, ze, ze, ze zijn niet voor niks uit Amsterdam deze kant ja. op gekomen. En dat gaan we dadelijk krijgen, dus met die bijna 3000 huizen hier in de polder. Om het grotendeel is in Amsterdam. En desondanks dat ze die stad dus ontvluchten. blijven ze nog steeds datzelfde gedachtegoed uh, Want, Maar ik ben dan benieuwd, want waar, wat is, waar zijn volgens jou de scheidslijnen merkbaar dan tussen dat, dat eilandje Amsterdam en. ...eigenlijk dat hele Nederland... Wat er, ...wat er nog omheen blijkt te liggen. Yeah. Yeah, de provincie. Ja. Nou ja, de provincie... ...van vergeten vaak dat het bestaat, de, maar... De provincie is toch een apart verhaal. Wat je hier krijgt is van... ...Amsterdam wordt steeds... ...als je puur alleen maar kijkt economisch... ...wordt steeds groter, steeds machtiger... ...en je ziet dus dingen ontstaan... ...die ook al bijvoorbeeld in Zuid-Holland... ...bestaan. We hebben hier te maken met de... metropoolregio Amsterdam. Amsterdam als stad... ...wordt steeds bepalender... ...en wat je in Zuid-Holland bijvoorbeeld hebt... ...met uh, die metropoolregio uh, Rijnmond... Is dat, ...heet dat geloof ik officieel... Nee, maar ...Rotterdam en Den Haag samen... Ja. Die, die, dat is, ...dan zie je dat er een machtsspelletje ontstaat... ...tussen van... waar uh, ...nou zijn wij zo machtig geworden... ...nou willen wij bepaalde taken hebben... ...die eigenlijk door de provincie Zuid-Holland... Uh, uh, ...uitgevoerd ja. worden. Dat zie je dus ook hier in Noord-Holland... Uh, dat, ...dat dat soort dingen spelen... ...en je ziet dus gewoon van zo'n machtige een uh, uh, ja. linksige stad als een Amsterdam. Moet je je afvragen of je dat wil hebben. Ja, dat, dat, dat wil ik wel even in de historische context plaatsen dan. Want dat ja. speelt natuurlijk al sinds de 17e eeuw, sinds de oorlog ja. tegen Spanje. Waarbij ja. Amsterdam het merendeel van de belastingen opbracht in Holland. En Holland het merendeel in Nederland. En dus Amsterdam eigenlijk gewoon de zwaarste stem had in het hele land. Ja. Waar de, de Nassau, is grappig genoeg, uh, tegen, zich tegen uitspraken en ja. daar... Ik heb het uh, dagboek thuis van Willem Frederik van Nassau. Ja. Uit uh, de 17e eeuw. En die, uh, die spreekt over het Venetië van het noorden. Wat Amsterdam dreigt te worden. Dat ze de hele boel gaan overheersen. Ja. En dat er tegen opgetreden moet worden. Ik geloof dat die een keer met een leger is binnengevallen. Ook in Amsterdam. <laughs> Op de lange termijn ja, is dat ja. niet zo uh, goed uitgepakt. Maar ja. goed, we zien nu nog steeds. Daarom zit de regering mee. Ook in Den Haag natuurlijk. Ja. In plaats van naar Amsterdam. Ja. Om een soort van tegen... Te en dat is heel verstandig. Maar als je dan ook kijkt van een van, van Amsterdam... wat steeds groter wordt, steeds machtiger wordt... Uh, er, gaan zoveel, er gaat zoveel geld in om. Maar uh, uh, wanneer heeft Amsterdam... eigenlijk, uh, als je dan puur terugkijkt dus naar de gemeentepolitiek... Uh, uh, hebben ze de laatste jaren... Allereens gewoon zonder problemen uh, een goedkeuring gekregen... van de jaarrekening van de accountants... Het ja, ja, komt bij dat Amsterdam zo groot is dat ze een eigen accountantsdienst hebben, zelf, dus dat ze dat niet hoeven in te huren. Maar ja, ik, ook, af, ook, af, ook afgelopen jaar hebben ze dat niet gekregen. En het is, het is net zoiets als van, van, hoe groter het wordt, uh, uh, hoe meer geld erin omgaat, uh, hoe minder belangrijk dat het is, of dat het eigenlijk niks meer uitmaakt van als, als, als er miljoenen gewoon verdwijnen en zo. Ik weet niet hoeveel miljoenen zoek en zo. Uh. Nou ja, als je kijkt, Amsterdam bijvoorbeeld heeft een tekort van, ik geloof dat het iets van 500 miljoen is of zo. Daar wordt dat niet meer over gemaald. Uh, kijk naar Amsterdam. Uh, uh, daar hebben we het waarschijnlijk over een nog veel grotere schaal. Alleen ja, bedoel, niemand, niemand ziet het. Maar moet ja. je het allemaal willen? En over wat, ja. wat weet je allemaal nog kan, kan merken van uh, de invloed van Amsterdam. Uh, ik wilde. Ergens heen gaan. Ja. Ik zag van jou langskomen laatst dat jij... Hm. jij houdt je nog alles bezig met, met, met hartstocht en liefde voor, voor Nederland. Uh, met het een en ander. En je maakt je nu alweer boos over het Zwarte Pieter verhaal. Want wat is er nu al uh, aan de hand? Nou ja, weet je, het, het, is, het, is, het is zomerreces... En, uh, uh, Kijk, ik, ik lees stukken goed. En dat is iets wat, wat je heel vaak ziet in, in, in gemeenteraadswereld: van, van dat gemeenteraadsleden en raadscommissie lezen. Gewoon, leden gewoon de stukken niet, niet, niet, niet goed lezen. Maar de, het, het zomerreces is nog niet ingegaan. Of uh, er, er komen berichten vanuit. Uh, je krijgt dan een raadsinformatiebrief vanuit een burgemeester. Of dat er gesprekken geweest zijn, dus met. ...anti-Pieten, anti-Zwarte Piet... Uh, uh, ...front, om het zo maar hmm. te zeggen... Hè? ...onze grote vriend Jerry Avrier, ...of uh, hoe die man ook mag heten... Ja. ...maar um, dat dus was ook naar Weesp gekomen, begreep ik... ...al twee jaar, uh, afgelopen jaar... Uh, ...was uh, Jerry er zelf ook bij... Het uh, was een schandalige... ...vertoning, ik heb er ook uh, vorige week... ...weer even een, een, een filmpje van op, op... ...op Twitter gegooid... ...van Sinterklaas, Scha spreekoren... ...van Sinterklaas, schaam je... ...Weesp, schaam je, ouders, schaam je... ...waar kinderen omheen staan... Mm -hmm. ...kinderen die ook dat gewoon was gaan hier huilen... Geweest. ...dat was hier geweest, dat was afgelopen jaar... ...twee jaar geleden is het heel klein begonnen met een... ...ook weer mensen... En ...het, groot, het is elke, zijn elke keer mensen van buitenaf... ...twee jaar geleden was ook al een protest... ...tijdens de intocht van Sinterklaas... Leuk kinderfeest... ...maar dan staat er ook weer iemand met een bord... stennis uh, te maken... ...om uh, ja. uh, um, um, van, van dat, uh, dat Zwarte Piet eigenlijk... ...moet, moet, moet verdwijnen... ...en uh, dat was afgelopen jaar werd het al wat groter... Uh, de burgemeester heeft ze uitgenodigd. Kijk, we hebben allemaal vrijheid van demonstreren in Nederland. En, en dat, dat vrijheid van meningsuiting. Maar zet ze dan op het industrieterrein. Maar zet ze niet midden op een pontificale plek. Mm, waar, waar de ze, kinderen het zien. Waar de kinderen het zien. Ja, waar ze tussen staan. Ja. Is het de, de zomervakantie. Waar hebben we het over? Ja, nou ja, goed. Het speelt. Het, het, het, die gesprekken mm. zijn al vanaf januari bezig. Hè? Van de burgemeester. Ja. Met... Maar het, het gaat het hele jaar door? Het ja, stopt gewoon niet. Het grote probleem is van, doe het dan met alle partijen. Het gesprek wat is... Dus een het is een eenzijdig gesprek geweest met alleen maar de mensen van de stop blackface uh, wereld. En uh, uh, uh, nou ja, de burgemeester en dan het, uh, het uh, organiserende stichting, uh, uh, comité uh, Sinterklaas uh, Wees. Maar dat de bezwaren tegen Zwarte Piet worden dus in feite geëxporteerd vanuit... Enkel alleen de grote steden. Vanuit een Amsterdam worden dus de zomer. En, en Tegen. Hier, hier naartoe is het geëxporteerd vanuit Amerika eigenlijk. He. Dat is ja. een stop-lekfeest. Dat is helemaal niet een, een oorspronkelijk Nederlands nee. iets. En die, die Afriën en anderen die gaan ermee uh, lopen en die, die maken dat hier uh, passen dat lokaal toe. Ja. Maar het is ook niet hun doel om een maatschappelijk probleem dat hier bijvoorbeeld in wees speelt, want dat speelt nee. hier helemaal niet. Nee, ja, precies. Het en zijn het dus ook de rassentegenstellingen uit Amerika eigenlijk. Daar ja. komt deze hele discussie uit voort en dat wordt hier dan ineens ingebracht alsof ja. het hier relevant zou zijn. Precies, Inclusief want in Amerika de... heb je ja. wel degelijk racisme uh, spanning en, is racisme ja. spanning en, en ja. onderscheid en dan leeft dat ook allemaal veel meer naast elkaar en... Uh, maar ja. ja, ik heb ook het idee van, het gaat ze niet om het maatschappelijke probleem. Want het is hier in wees waarschijnlijk niet, leeft onder de bevolking niet. Maar, maar er komt buiten. iemand van buiten ja. Ja. die ja. gaat bepalen van, jongens, jullie hebben een probleem. Ja, dat klopt. Maar er zit natuurlijk nog meer achter. want Enerzijds, je noemde het net al, het is ook weer overgewaaid vanuit Amerika. Maar daarnaast zit daar natuurlijk zo'n Caribisch type achter, die dus in het kader van herstelbetalingen... Ja, want daar komt het ook vandaan. Er was iemand die voor de VN werkte, die ondertussen heel driftig met haar kaartje van de VN zwaaide, en daar een mening over had. Dat is die Farine Shepard. Farine Shepard, ja. Zulke kunstmatige problemen als je er Ja, Maar er is dezelfde. een industrie uh, gebaat... bij het, het feit dat dit soort problemen er zijn. Kijk, als dit soort problemen er niet zijn... dan heeft een hele groep mensen geen baantje meer. Nee. Maar het gaat maar, heel ver, hè? Ja. Het, het gaat dus heel ver, want wat de afgelopen jaren... Dus, uh, zich afspeelde, is van enerzijds... het waren allemaal mensen van buitenaf... die Jerry Afrië was er dus ook weer bij... Uh, maar op dezelfde dag dat er filmpjes verschenen... Op, hè, tijdens de intocht van Sinterklaas... of na de intocht van Sinterklaas... Mm -hmm. waren er uitingen al... op Facebook van... We, ...we gaan ons allemaal... ...zwart sminken, onder het publiek begeven... ...en de mensen neersteken... ...dan is het voor voor altijd afgelopen. Pure terreurdreiging. En wie zei dat? Dat, was een, uh, dat? dat was onder een filmpje... ...van de intocht van Sinterklaas hier ja. in de Weesp... ...en dat waren ja. mensen uit die kringen van... Nou, ...waarschijnlijk uit Amsterdam, Zuidoost... Ja. Uh, uh, die, ...die zich heel erg uh, afzetten. Ja, ja, toch en, is het daar ook een minderheid... Hè? Ja. ...voor de duidelijkheid. De meeste ja, mensen ja. in Amsterdam, Zuidoost... ...die volgens mij... Ja, nee, hoor je daar niet zo over? In Suriname zelf. In Suriname zelf maakt niemand zich zorgen. Nee, daar doen ze zelf. Dat doen ze ook, de duwen duwen de ook niet zelf. Ja. Want daar zijn ze een meerderheid. Precies, ja. Dus ze hebben geen eens een minderwaardigheidsgevoel. Nee, nou, uh, nou, nou, nou. Wat, wat überhaupt opkomt. Ja, ze zitten daar zelf. Ze zijn daar de meerderheidsgroep. Ja, dus. Het is een soort van psychologische... Zo, ze hebben daar niks ja. om een resentiment op, op, ja. op af te geven. En hier voelen ze zich klein en ik klein en jij groot. En dan... Ja, maar die, die Afrië bijvoorbeeld, die komt volgens mij zelf uit Afrika. Ik weet niet meer in ja. welk land Gambia, Ghana ja, of, Hij uh, komt uit een land wat, wat heel sterk hij hij was... Hij is immigrant. In het, hij is immigrant, maar hij komt zelf uit een land wat heel sterk was in juist... De business van slavernij. Dus, ja, dat uh, zij, is zijn vingers. Uh, zijn dus. Maar ik denk dus, als hij daar vandaan komt, is hij ja. waarschijnlijk niet een nazaad of afstammeling van slaven. Omdat nee, de van de de slavenvangers de... zelfs. Is, ja. Precies. Nou ja, dat ja, kan je kijk, nagaan. En, ja, precies. Dus ja, uh, zit daar een soort complex misschien. Ja. Ik weet het niet. Um, ik, ik heb hem wel eens gesproken over en hij is een hele aardige jongen. Als ja, je hem mee opeens spreekt. Ja. Je kunt hem mee. In, dus gaan, dus. Maar hij voelt zich echt gekrenkt, had ik de indruk. Heb. Ja. ja, nee, dat, dat merk ik echt. Ik, een ik soort... heb hem één keer gezien, ook inderdaad bij, mm. um, uh, bij Pakhuizen Zwijgen. Dat mm. ik heb ik een hele avond met hem staan praten en ik, ja. ik vond hem super sympathiek. Precies. Ik heb, ik heb ja. een verschrikkelijke figuur meegemaakt, die uh, Mitchell Sayas. <laughs> wat, ja. wat een duivel is dat, zeg. Ja. Maar uh, weet je wat, wat het erge is van, van het, het, het, die mensen, van, uh, die komen over het algemeen van buiten. Maar uh, je hebt dan ook nog te maken met een burgemeester die uh, heel eenzijdig uh, alleen maar de, de, het, het antipietenfront de ruimte ja. geeft. Want zijn in de gesprekken van het laatste half jaar uh, de, de mensen uit Wees zelf betrokken die voorstander zijn van Zwarte Piet? Nee. nee. Er is op Facebook hmm. een groep die ook een petitie heeft, uh, uh, is begonnen om, om Zwarte Piet te behouden ja. van Wezen. Is er niet bij betrokken. is uh, Als we dan toch hebben over, over mensen van buitenaf. Uh, waarom is de Sint- en Pietergilde niet uitgenodigd. Uh, het Sint- en Pietergilde niet uitgenodigd. Ja. Uh, voor, uh, voor, voor deze gesprekken. Waren niet uitgenodigd. Het waren alleen maar de tegenstanders. En het organiserende comité. En de burgemeester. Kijk. Ja, en die burgemeester die wil waarschijnlijk deugen. Hè, ja. Die, die zit in. Een, nou, ze voelen een enorme druk denk ik. En een bepaalde angst om, om fout te zijn. En je wil natuurlijk geen racist uh, zijn of daarvoor uitgemaakt worden. Maar ik, accepteer het, uh, ik ja. accepteer het pertinent niet. En dat, dat, dat is goed dat het opgenomen. Ik accepteer het pertinent niet. We hebben een interim burgemeester die niet eens in Wees woont. Die sluit dus door de week om half vijf of vijf uur... ...gooit je de deur achter zich dicht en gaat je dus terug naar huis in Lelystad. Zo iemand is interim... En die probeert nog eventjes uh, in die tijd dat hij hier in Weesp is... ...want als we dadelijk met fusietoestanden te maken krijgen... ...als we ja. echt dat werk gaan fuseren... Hmm. ...komt er waarschijnlijk weer een andere interimmer die daar beter in is. Ik denk heel of goed trouwens. is de plan om met Amsterdam te uh, zolang Ja, precies. Maar uh, even los, of het Amsterdam is of Gooissemeren. Okay. Die tijd dat hij hier uitzit of zo... Uh, ik wil pechten net niet dat er iemand van buitenaf, die hier ja. sowieso nooit is, die om half ja. vijf, vijf de deur dichtgooit, eventjes onze tradities ondermijdt. Ja. En, en afschaft, eh, omdat om dat goed uitkomt. Omdat dat eh, op dit moment heel goed is, want dat ja. kan hij op zijn deugd zijn. En het is schrijven. heel makkelijk, hè? want je komt er gewoon goed mee weg op het moment ja. dat je daar niet ja. meegaat. En dan ben je, de, ben je de goeddoener, de deuger ja. inderdaad. Ja. En het, ja, je moet wel ballen hebben om er nu tegen in te gaan. Ja. En dus hebben ze daar überhaupt ja. geen zin in, want ze willen helemaal niet een soort maatschappelijk gegronde discussie ervan precies, maken met, precies, met, nee. met alle partijen erbij ja. en het probleem oplossen. Ze willen geen probleem nee. oplossen, want ze zijn beroepsdemonstranten. Ja. Kijk, we dus. zitten hier in wees die staat voor uh, van, van we kunnen niet alles meer zelfstandig hebben, want dat is, het wordt allemaal kapot gemaakt voor kleine gemeentes. We hebben dat gezien de, vorige raads, de afgelopen raadsperiode met die transities van hè, de zorg. Uh, dat wordt over de schutting gegooid vanuit Den Haag. Ja. Kleine gemeentes kunnen het alleen niet meer zelfstandig. Dus wat krijg je dan? Dan is het van, ja, we kunnen het niet meer zelfstandig. Dus we moeten opschalen. Nou, de komende raadsperiode krijgen we te maken dus met, met een, een andere exercitie. Dat is namelijk die nieuwe omgevingswet. Want wetten die in één keer allemaal afgeschaft worden, samengevoegd worden tot één wet en die, die uh, met name op ruimtelijk gebied heel veel tot problemen zal gaan leiden. Uh, kleine gemeentes kunnen het niet meer, dus je moet gaan fuseren. Nou, dat is allemaal prima, maar of je nou kiest voor een Amsterdam of voor een Smeren. Hmm. Kijk, in Amsterdam heeft, als je dan teruggrijpen naar dat Zwarte Pieten verhaal, ja. Sinterklaas heeft er niet eens meer een kruis op zijn mijter. Ja. Nee, en dat zo jarenlang. Dat en is niet van vorig jaar. Wat ze nu mee bezig zijn in Amsterdam is... Want dat krijg ik vanuit bepaalde hoeken al te horen. Is van, al van op z'n mijten. Uh, nee, de, de, de, ook dit jaar gaan de pruiken eraan. Dus ja, uh, ja, we krijgen dus roetveefpieten ja. in Amsterdam. Die zijn er al, die zijn er al. Zon, ja, precies, die zijn er al. Dat zou 75% ja. procent zijn, maar dat werd in één keer 100%. Dat is gewoon, nou, nou, dat, dat is gewoon een volksverlakkerij alleen al... Ja. Uh, dus uh, hmm. uh, roetveegpieten uh, die dit jaar ook niet eens meer een, een pruik op hebben. Ja. Ja. Nou ja, wat, weet je, dat is, dat is ja, gewoon dat gaat uh, die traditie ik... van, van, van, van, van, van Zwarte Piet ja. en Sinterklaas. Dat wordt helemaal op de schop gedaan. Ja. Maar ik wil wel zeggen, nou, wat Slater ook zegt, van het heeft eigenlijk helemaal geen zin als je als pro-pietenkant ook inspraak krijgt. als zou het nee. krijgen? Ja. dat nee. wordt aan in luister gelapt. Want ik weet toevallig bij, bij Amsterdam, bij Van der Laan, heb ik ook toevallig een petitie ja. over gedaan in 2014. Okay. We hebben 200.000 handtekeningen opgehaald met de stichting Civitas Christiana, waar ik toen uh, voor Zwarte Piet, dus tegen het afschaffen. 200.000. Ja. Hebben We op het gemeentehuis ja. afgeleverd bij, bij Ebert wow. van der Laan. Hij heeft het heel vriendelijk in ontvangst genomen, toespraakje gehouden. We luisteren ja. naar de ene kant, we luisteren naar de andere kant. Ja. Um, hè, ik neem het mee. En vervolgens, en op dat moment zou het nog niet allemaal... Er zouden een paar roetveegpieten komen, maar nog ja. niet alles afgeschaft. En vervolgens ja, word dus, ja. Ja, het wordt dus... Word dus 100 ja. 100%. Ja. Ja. ja, precies, wordt alles afgeschaft. Ja. Ja. Dus ja, maar überhaupt, dat ze daar dus Hoeveel burgers je ook mee komt. Maar dat, ja. doen ze, dat, ja. dat is exact hetzelfde spel wat je ziet in, in die hele, dat genderverhaal... met, met die, ja. die, die, ja. die taaltoestanden uh, en, en met, met het berichtgeven bij de NS. Je ja. wordt er door overvallen... Uh, zoals ja. dus ook... Hoor voor, toen, voor, de, voor, de, voor het voldoende jaar gedaan, hebben, met, Precies, ja. en dat hebben ze vorig jaar gedaan met je zwarte Pieten van 75% roetveeg. En dat werd er in één keer plotsklaps 100%... Ja. Ja. toen ze eenmaal moesten gaan uh, optreden. Ja, we, het is het doordrammen van die agenda. Fucking in ja. ja, dan kun je ja. niet meer terug. Over uh, doordrammen van de agenda gesproken... nog heel even teruggrijpen op het uh, genderonderwerp. Ja. Namelijk... Uh, Michiel, jij hebt inmiddels een tweede... zie. Ja, klopt. We hebben dus eerst op, op gemeentelijk niveau inderdaad gedaan, omdat het spel nu op gemeentelijk niveau gespeeld wordt, bij gebrek aan regering. Maar de volgende stap is natuurlijk bij de regeringsvorming, bij de formatie, er, er ligt al een COC-regenboogakkoord, uh, ja. waarin het hele genderneutrale gedoe impliciet ook over. al huh. vervat zit. En dat moet zelfs in de grondwet en in de oh. algemene ah, ja, ja, ja, ja. wetgelijke behandelingen en zo worden opgenomen, oh. expliciet. En goed, dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Door daar uh, massaal protest tegen ja, het, aan het, te het tekenen. Het is nogal wat. Want, want Je gaat dus puur vanwege die, uh, die agenda ga je weer eens een keertje. Net als in 1983 was het volgens mij voor de laatste keer. Weer een keertje die, die, die, die, die, die ja, agenda van, van, van linkse krachten gebruiken om een grondwet te veranderen. Je moet ja. niet continu bezig blijven met het veranderen van je grondwet. De grondwet houdt al in dat mag niet discrimineren op een aantal punten, en ja. of op welke grond dan ook. Nou ja, en ja. staat ook de dus impliciet. Uh, als het er al al je. wat mij betreft. Uh, nou ja, goed, prima. Oké, okay, maar dat ja. is een andere discussie. Ja. Maar ja. Het, is, het is niet eens nodig om het er expliciet in te zetten. Een glasje ja graag. Het is niet nodig om het er expliciet... Uh, ...in te zetten dat er nog meer groeven aan moeten worden toegevoegd... ...die ook ja. niet gediscrimineerd mogen worden. Dat is gewoon puur symbolisch. Ja. Ja. En vervolgens wil men daar dan, als het er maar in staat, op teruggrijpen... natuurlijk ...om weer allerlei punten door te drijven... ...en gender, neutrale gender wc's, gender wc's ja. verplicht te maken bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat kun je al ja. zien aankomen. Nou, wat dat betreft hebben we wees, hebben, hebben, zijn we dan eigenlijk al klaar. Hè? Want als ik puur kijk naar de raad... ...in ons stadhuis uit 1776... ...hebben we exact direct na, voor de deur van de raadzaal één toilet. En die wordt gebruikt dus door zowel de mannen als de vrouwen. <laughs> Precies, ja. vrouwen. maar dat is ook van de oudsher. Dat is geen ideologisch. Nee, dat is niet ideologisch. Dus wij zijn er feitelijk klaar bij hier. Dat, is, dat ja. viel me inderdaad ook op. Dat, maar er moet nog een bordje op. Dat herframen ja, van... Ja. Ja. Er wordt eigenlijk al gelijk een soort revisie aan de geschiedenis gegeven. Om het, ja. uh, zo kan je het stellen. Dat uh, de NS aankondigde van wij gaan mensen in de onderroep ja. genderneutraal uh, mm. Noem, mm -hmm. aanspreken. Ja. Er werd gelijk gezegd zoals wij altijd al deden. Um, met onze genderneutrale toiletten. Dat ik denk van... Is dat ja, ja. Alsof echt? het altijd al zo bedoeld was. Als is dat echt de reden? Of, ja. of ben je, of ben je gewoon moet. de keuze... Om, uh, om minder ruimte aan toiletten kwijt te zijn? Dat mm -hmm. je van één toilet... waar iedereen dan in moet... om het z'n op het horen ding te gaan zitten. <laughs> en, en dat, dat ja. plotsklaps is dat dus gebeurd... omdat je altijd al van genderneutrale mensen hebt gehouden. Het is gewoon een revisie ja. van de geschiedenis eigenlijk. ja. ja. Ja, maar eh, soms wordt er ook gedaan alsof dit een probleem is... wat al tientallen jaren of tien jaar speelt. Terwijl het is echt een paar maanden, misschien ja. een jaar. En, het, en is, het, is gewoon... het is geen probleem om te nee. beginnen. Het, het wordt een nee. probleem als je die toilet hebt... en, en vrouwen willen er eigenlijk niet naartoe. toe... omdat de mannen op de rand plaatsen, of weet ik veel ja. wat. Hè? Of dat ze niet prettig vinden om met mannen op dezelfde toiletruimte. te zitten. Het wel <laughs> heel wat problemen leiden. Ja. Want, want ik, ik denk niet dat iedereen eens even blij zal zijn. dus van, van uh, Nou ja, goed... Het, het, de excessen die hierdoor kunnen ontstaan, hè, doordat hm. je dus mannen en vrouwen op dezelfde toiletten hebt dat hoef je niet altijd blij om te zijn. Kijk naar het uitgaansleven. Ja. De, ja. van, van de kans op verkrachtingen. We hebben het niet allemaal te maken met mensen... die er allemaal zo in staan zoals wij. Die allemaal of, heel tolerant of, en... Uh, precies, zijn. Ja. precies. En uh, uh, kijk naar de problematiek in zwembaden. en, en ja. dergelijke. Ja. denk van... Nou, dat, dat kan nog aardig uit ja. de hand gaan lopen. Maar ook van die dingen dat je bijvoorbeeld... Uh, in, een, in een zwembad... Hè, stel je staat in een dameskleedkamer... en dan is er uh, iemand met een piemel... die uh, het idee heeft dat hij ook vrouw is... Die, ja. die, ja, die uh, staat dan in zo'n in dezelfde doucheruimte. Ja. ja, dat voel je toch wel onprettig. Ja. En wat ik het meest kwalijke eraan vind... is dat het feitenvrij is. Ik bedoel, je kan de rest van de maatschappij... en de overheid niet iets... als ik vind, me identificeer als een blauwe driehoek... Je dan kunt is het er niet prachtig. Ik bedoel, ja. ik vind ja. het prima. Als jij als kerel een jurk aan wil trekken... ga je gang. Maar ik heb zoiets van dat je zegt van eh, biologisch of wetenschappelijk is het prima vast te stellen dat er gewoon twee geslachten zijn en wat de kenmerken daarvan zijn klaar, ja, dan, hoe jij ja, je verder voelt kot. Dat, ja. dat is heel legitiem. Ik bedoel, uh, ik ga niet zeggen dat. Uh, fuck your feelings. Nou ja, eigenlijk wel. Maar ik bedoel. <laughs> nee, maar. Uh, het, het, het doet er niet toe hoe jij je voelt. Weet je, je ja. kan niet zeggen. Ik voel mij. Uh, stel dat ik me bijvoorbeeld man voel. Hmm. Dan kan ik dat niet opleggen aan of de rest van de wereld. daarvan dingen te eten. in mijn illusie mee te ja. gaan of zo. Ja. Of in mijn. Ik kan zeggen dat ik een eenhoorn ben. Maar. Ja, dus dat, hebben... dat stoort me het meest. Dat, het, dat je gewoon zegt van nou ja, wetenschappelijk, mm -hmm. gewoon biologisch kan je gewoon zeggen: dit zijn de geslachten die er zijn, of de genders die er zijn, de seks. Ja, er zijn mensen die ja, hebben daar een probleem mee, met zichzelf, met eh, dus ja, dat... medisch of wat dan ook. Ja, ja, of ja. Psychologisch, dan hangt er van het geval af. Ja, ja. Maar moet dan de hele wereld op zijn kop worden gezet? Ja, als je daar aan begint, tussen, dan, je hebt mensen die bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, dat je pleinvrees hebt. Ja, moeten dat, alle pleinen worden afgezet. alle pleinen moeten worden weggehaald ja. of zo. Nee, jij moet je aanpassen aan de wereld die gewoon de realiteit is. Maar je had en, het net over feitenvrij en dat gaat ja. vrij ver. Want die, uh, al, al die, nogmaals, dus die agendas en zo, want, uh, of het nou gaat over dat, dat genderneutraliteit... Mm. Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt in, in, in, in, de, in de duurzaamheidsdiscussie. Ja. Dat ook dat ja. feitenvrij heerst... Feitenvrij ja. uh, is, is, is, is, is de norm. Ja. En, en dat is ja. hartstikke fout. Je zag dat er wel helemaal ja. misgaan. En met die discussie wordt... rondom gas wat we hier ja. ook even ja. een klein beetje hebben gehad, twee jaar ja. geleden ja. hier in Nederland. Zie je ook van feiten doen er niet meer toe. Emo gaat het om, van het ja. gevoel van mensen ja. Ja. En Maar dat is echt uit Amerika. Want in Amerika ja. is het nog veel verder. Daar heb je bijvoorbeeld uh, had je bijvoorbeeld een of andere feministische wiskundige... die dan ging zeggen van ja, uh, wiskunde is vrouw onvriendelijk, want het gaat uit van feiten en dat is patriarchale onderdrukking weet je wel, dat soort dat complete waandenkbeelden ja, het, het, het wordt heel moreel geladen gemaakt en emotioneel ja, geladen, als, geladen als je het verkeerde zegt, dan ben je ook gewoon een fout mens mm -hmm. ja. dat is natuurlijk het en dat ja. is het totalitaire ja. tendens, want dat is ja. belangrijk om te benadrukken, veel mensen zien de er ernst hiervan nog niet in, die denken van ja ik word niet als meneer of mevrouw aangesproken mm -hmm. nou ja, vind ik niet zo erg ja, als die andere mensen zich beter voelen. Prima. Ja. Maar het is echt een totalitaire tendens. Precies. En dat schreef jij ook, Julian. In, in jouw stuk of op, op TPO. Ja, na, ja als, na aanleiding van... Als je bepaalde uh, dingen niet mag zeggen. Ja. ja. ja nee, het inderdaad, is verzuur eigenlijk. Het is dus psychologisch. Zeker als je de werkelijkheid je getruid, niet getruid. mag zeggen. Als je niet mag zeggen, dit is een, een man, dit is een vrouw. Ik ja. nou, zat net ook te denken. Want we hebben het over, over die, die agenda die erachter zit. Maar ja. als je kijkt binnen... binnen, uh, binnen die, de kringen van, van de voorstanders, als je het daar hebt over de gay agenda, dan, dan lachen ze daarom. En dan, vinden ze, dan vinden ze rechts uh, vinden ze een klikje complot, denk ze, ze geloven ja. niet in een agenda. Ja. Nee, ja. zij geloven niet dat, dat, dat, dat, dat er een, als die horen van er is een gay agenda, dan, dan vinden ze dat. Je bedoelt dat. De gewone aan de voorstanders, die, die niet zelf onderdeel zijn van die... Nou, überhaupt blog. de mensen die, die er gewoon voorstanders van zijn van... van uh... Of die er geen tegenstander van zijn meer. Die niet specifiek een heel harde voorstander zijn, maar... Nee, wel, de wel specifiek prima. de voorstanders, denk ik, okay. over het algemeen. Uh, het, is, het is wel bijzonder om dat, om dat te zien. Die, um, die gaan er dus echt van uit dat het iets, iets bottom-ups is. Yeah. Terwijl wij er inderdaad naar ja. kijken van, joh... En dan, uh, ja. waar komt dat beleid vandaan? En je ziet het echt dat dat, zoals we het al eerder besproken uh, in, uh, in de aflevering van top-down, overal worden in Amsterdam bijvoorbeeld worden het al die regenboogkleurige elementen uh -huh. geplaatst uh -huh. die duidelijk vanuit de gemeente zijn geplaatst, bedoel mm -hmm. euh, zebrapaden, ja. die enorme letters no. dat komt ja. ergens dat vandaan in, in your face moet het echt. Ja. je moet het echt in je gezicht op al druk en als en jij niet een regenboogvlag daarnaast met ja. je cafeetje ophangt, dan ja, ja. laat je niet voldoende die die 30 in, in uh, uit, al die cafeetjes ja. zie je ja. die vlag, zelfs Marokkaanse zelfs, zelfs Turkse eetlijntjes ja. die ja. moeten ook zo'n vlag ik weet niet hoe die vlaggen ja. daar komen vraag ik me af, doen ze het zelf uit commerciële overweging, of hangen mensen gewoon die die vlag open, ja, dat is al ongetwijfeld ook een commercieel aspect aan zitten of zo, ja. maar. maar als je dan kijkt, ik, kijk, ik zei straks al dat ik spijt had van dat ik toen al die motioning heb ingebracht hier om, om die coming out dag, die regenboogvlag vanaf ons fantastische stadhuis met een enorme vlag te laten uh, zwaaien. Ja. Uh, uh, maar ik heb dat toen zo vertaald dat, dat het er mij om ging. Van dat uh, ik daarmee eigenlijk een tegenwicht wilde bieden tegen hè, wat, wat ik straks al aangevoeg van die, die islamisering die we hier ook oh, ja. in Weespaal hebben. En dat ik vind dat homo's vrij over straat hand en hand ja. moeten kunnen lopen als ze dat willen. Wat, wat zal het mij een zorg bedoel dat moeten ze allemaal zelf weten? Uh, uh, dat, dat vrouwen gewoon over, over, over straat kunnen. Ik had er een heel andere boodschap aangegeven nadat de motie ja. was aangenomen. En die felheid waarmee dat vanuit... Mm. Uh, PVDA en GroenLinks die oh, belaagd werd, van oh, ik heb hier iets geraakt, ja. weet je wel. En ja. dat zie je dus nu ook, van. we zijn ja. nu bijna een jaar verder. En, die en mensen en, zijn ook allemaal pro uh, vlug, ja, ja, maar dan zie je dus, om, omdat, omdat ik... Ja. Maar het ja. misbruikt was. Ja, om onze vrijheden te beschermen, ja. Ja. en onze cultuur te beschermen. Het is de kleren nee. van de keizer. Je mag niet ja. zeggen, de keizer heeft geen kleren aan, nee. want op het moment dat je dat zegt, is de betovering verbroken. En dat is voor iedereen duidelijk. En daarom wordt er zoveel gereageerd. Ja. Nou, in, um, uh, in het interview dat ik met uh, Peter Siebold uh, heb gehad... heeft yeah. het op een gegeven moment ook over die spekkoek. Uh, he, er zitten natuurlijk onderin, de onderlaag... zeg maar een beetje de, de knopploegen... Die, die zijn misschien, die, die hebben misschien... die zijn zo geïndoctrineerd... dat ze misschien ook echt het idee hebben dat het allemaal een probleem is... en uh, die willen gewoon een beetje wel doen. Dat zijn, ja. denk ik denk niet ja. eens mensen die het, die het heel verkeerd... maar ik denk dat er boven gewoon een lagen zitten... die A, in een soort industrie zitten... En, uh, en B, dat ze. Ja, die hebben dus wel die slechte, die totalitaire plannetjes. Maar ik denk dat. Ja al die mensen die staan te demonstreren, die hebben eigenlijk geen aan. idee waar ze nee, Het zijn het nuttig, ze aan nuttige idioten. Ja, ja, useful idiots ja. zijn het. Uh, en zijn, ja. zijn de soldaten die het allemaal op, op, in het veld Kanonen uit... Voeren, uh, en het wordt ja. beloond, hè, want je krijgt <lacht> ja. een leuk baantje ja. hier en daar, ja. ah, uh, okay. je, je deugt lekker, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja je, je bent natuurlijk toch, uh, wordt natuurlijk wel gezet. het is heel erg een elite-netwerkje, waar dit soort dingen, net zoals slechte smaak in kunst, wordt doorgegeven. Ze raden elkaar aan, je moet kunst kopen van die artiesten of die kunstenaar. Ja. En die moet deze ideeën hebben. En dat ja. moet je doen om erbij te horen in dat soort dus van bestuurderskikje. Ze moeten ook constant innoveren om een eigen, zoals we het al eerder besproken, hun eigen, eigen bestaansrecht vol te houden. Want in eerste instantie ja. gaat het, zoals jij volgens mij ook al zei, uh, Michiel. Um, Eerst ging het over, over homoacceptatie oh, en, en dat je dit kon zijn, weet je, die... die oppervlakte verschijnselen zeg maar. Ja. En daarna heb je al die, al die NGO's en al die ja. organisaties en al die instituutjes... en die houden zich daar allemaal mee bezig. En op een gegeven moment is het er. Die rechten zijn er. Ja. En dan gaan ze zich afvragen, ja, wat, wat nu? nu? <lacht> He? ja, het is af He met, en uh, en dan moet met feminisme natuurlijk. Ja, en ik vraag me dan ja. af, uh, volgens mij is het ook iets wat zichzelf onbewust, uh, want ik wil niet gelijk doorgaan dat er ergens aan de top zit iemand die, die, die uh, de, hele, de hele beschaving rond nou. verricht. Ja, aan, aan het nee, het maar. wil, het is ook iets wat zichzelf natuurlijk vanuit een natuurlijk proces in stand moet houden, want die mensen die voelen ook de hete grond en die hmm. denken ook van, ja, er val, zal altijd wel iets nieuws zijn om uh, uh, voor te kunnen strijden en iets ja. nieuws om actie voor te voeren. En, en, en aan de, de top zit, uh, zit, zit de duivel. Aan de top zit de duivel. <laughs> nou, ik denk wel. De dat er, ik weet niet of jullie dat een conspiracy uh, vinden, maar ik denk wel zeker dat er niet dat er een paar mensen zitten, en een beetje de marionetten zo nee, te spelen het netwerk. Maar dat ik een denk kliekje. dat het een, een kliek is inderdaad, dus een soort bovenlaag van bepaalde partijen, bepaalde mensen in hoge functies bij uh, NGO's ja, en overal. zo. Uh, ...daar zitten wel degelijk verbanden tussen... ...en het is misschien niet allemaal... Uh, één groot plan nee. of zo... ...maar het is nee. wel een bepaalde elite... ...die zichzelf in stand houdt. Dus je, ja, je kijkt, elkaar als tegen... ...als, als, als je, spreekt, je dingen. Uh, ...precies maar... ...als ja. je dan puur kijkt bijvoorbeeld... ...naar, naar duurzaamheid uh, uh, ...bobo's van, van, van, van, uit, uit de VN... Dat zijn uh, bobo's. Hè, dat zijn bobo's, <laughs> echt bobo's. Ja. Die, die, die, hebben, die hebben dus... Die, hebben gewoon, die zijn zo brutaal dat ze, dat ze tegenwoordig gewoon aangeven: dat is in 2010 door meneer Edenhofer al gezegd van het van, van de klimaatgebeuren van de VN. Daarna nog door een, twee jaar geleden door een, een juffrouw van. Waar het gaat, het gaat om een herverdeling van welvaart: ja. herverdeling van geld. Huh? Maar dat zijn niet mensen die in het bedrijfsleven aan de slag kunnen. Kijk, <laughs> hè, uh, rechts, om het maar even genuanceerd te zeggen. Die zijn natuurlijk veel individualistischer. Weet je wel, die, uh, of ze die verdienen hun eigen geld... of ze zitten bij een bedrijf en dan kunnen ze naar een ander bedrijf. Maar dat hele netwerk van linkse ja. partijen, NGO's enzovoort... is natuurlijk zo in elkaar verweven dat je niet ja. kan zeggen... Uh, oh, ik heb het hier verbruikt omdat ik uh, toch wel voor Zwarte Piet ben. Laat ik nu ergens anders naartoe gaan. Dat anders is er niet. Dus willen ze dat leuke ja. baantje houden... dan moeten ze in dat netwerk blijven. Ja. ja. En ze worden misschien ook zo. Misschien beginnen ze er wel aan vanuit bepaalde idealen... of ze worden een beetje gebrainwashed. Maar als ja. je er helemaal in zit, kom maar Maar als, als, je, als je het hebt over, uh, over Zwarte Piet... en het, uh, het ondermijnen uh, en het, het, het afschaffen van Zwarte Piet... Feitelijk gaat het ze om veel meer, hè? want ze ja. willen ook Tuurlijk. Sinterklaas afzetten. Ze willen helemaal Sinterklaas feest. zwart. Niet. Ja, het, het gaat moet de, helemaal de, verdwijnen. Uh, eh, wij dat, moeten dat ons als witte mensen gewoon ontpiegeling ja. schuldig voelen over onze ja. geschiedenis. Daar komt het ja. gewoon op neer. Ja. Ja. Maar, ja. En ook dat is een psychologische knechtings, uh, knechtingsmechanisme. Net zoals zeggen: ja. want je mag niet zeggen, het is een man en een vrouw. Ja. En dat is wat Julian ook weet je, in, je, in je stuk schreef. Het is echt een psychologische truc om iemand eronder te krijgen, om iemand ja. psychologisch te breken. Het is, heeft te maken met, met ontgroeningen bijvoorbeeld. Je ja. hey, moet iemand iets laten zeggen wat hij wat weet dat niet waar is, maar wat hij dan wel moet geloven, moet slikken. En ja. dan heb je iemand, ja, als... als ik nee, we, ik weet niet wie, wie wil knechten precies, maar uh, het is wel een knechtingsmechanisme. En dat is heel zorgelijk en heel totalitair in... in ja, ze willen de mensen naar hun hand zetten, naar hun ideologie... Ja. en niet dat er verschillende ideologieën naast ja. elkaar bestaan. Want dat kan niet. In een... maar die zijn fout. Alle anderen ja. denken ja. dat het een fout Maar ja. als je ziet van... Je zegt zelf van, van 200.000 mensen hebben een petitie getekend in Amsterdam... voor uh, ja. behoud van, van, van Zwarte Piet. Ja, de was de Zwarte petitie, Piet traditie. petitie was nationaal. Nationaal. Dan. Maar in ieder geval 200.000 ja. mensen vanuit Nederland... Ja. hebben dus uh, uh, van Zwarte Piet traditie moeten behouden blijven zoals ze die hmm. nu hebben. en zo uh, Maar op het moment dat je hier... ...iets hebt als een uh, intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet... ...met Zwarte Pieten en mm -hmm. je hebt dan die Antipieten daar staan. Uh, mensen voelen zich op een of andere manier beschaamd... ...om daar ja. dan iets mee te doen op zo'n moment zelf. Ja. Maar als je het van tevoren doet, ook vanuit... Er, werd, er is ook gezegd, hè, van, uh, de politiek moet zich er niet mee bemoeien. Mm -hmm. uh, de Raad van State heeft zelfs uh, vorig jaar een uitspraak gedaan... ...van dat burgemeesters zich niet ermee moeten bemoeien... ...want die gaan er ja. niet over... He, dat, is, uh, maar dat doet hij dus hier in wetensbezwel, dus, dus hebben we ik het dus laatst ook uh, schriftelijke vragen over gesteld. Ja, dat doen ze allemaal wel, maar ze we gebruiken ja. het graag als argument om, ja. om iets niet ja. te hoeven ja. te doen ja. natuurlijk. Ja. Ja. Dus maar er zit een heel groot risico aan, met name een afbraakrisico. We hebben over, over zes maanden hebben we dus uh, nieuwe verkiezingen. Als ik mij nu heel sterk profileer als van ik ben voor het behoud van Zwarte Piet. Ja. Uh, ik, uh, zou je wel eens beschuldigd kunnen worden van dat je dus het feestje bederft doordat je daar een politiek issue van maakt? Ja. Ja. Dat, dat is gewoon... Maar, dat is, wat kant kant maar dat, is bij, dat is bij de burger dus ook, hè? Bij de mensen, de inwoners, de ja. mensen die komen kijken. Ja, ik is exact hetzelfde van, die zijn beschaamd... om daar dan iets tegen te doen. En dan ja. zie je de, de grote massa, die zal dan... vervolgens monddood worden. Ja. En, en die zal dan niks van zeggen. Terwijl zo iemand zo'n zo, zo, zo, zo, zo trutje wat dan uit Amsterdam komt... wat dan ja. hier in deze nieuwbouwwijk gaat wonen... Ja. Hè? die deze 60 of GroenLinks stemt... die gaat dan roepen van... Ah, het is er geen enkel probleem, we gaan er allemaal regenboogpieten van maken, weet je wel? Ja. En dat de komt wel heel lieflijk ja, over. Ja, maar ja. ondertussen, het is, het is ja. zo ja. vals, het is zo ja. fout. En eigenlijk zou je daar gewoon, moet je daarop tegen maar zijn. ik denk ook dat mensen worden op een gegeven moment gewoon zo, zo ongelooflijk moe van gemaakt Dat ze op een gegeven ja. moment ook maar gaan denken: van ja, alles om die discussie maar uit de weg te ja. ruimen. Ach, weet je. Die de, dat ja. zijn twee, twee partijen rechts en links die schreeuwen nou, die verstaan elkaar niet een, later, maar gewoon wat van Het gebeurt. is een uitputtingsslag inderdaad. Ja. Nou ja, in de hoop dat we uiteindelijk de strijd weer opgeven omdat we gewoon geen, geen zin meer in hebben. Ik heb, uh, ik ja. heb een integriteitsissue uh, integriteits, uh, aan, uh, aan mijn broek gekregen. Door het feit dat, dat ik uh, via social media een uh, PVDA uh, raadslid, een, een heel erg rood uh, PVDA raadslid die nu het af is en naar de FNV is gegaan. Mm. Maar die, die, die was zo fel... pro-anti-Piet. Uh, ja. Die is zelfs mee gaan demonstreren. En ik heb daar een foto van gemaakt. Ik heb mm -hmm. het op social media gegooid. Ja. Ik kreeg dus ja. vervolgens daar een integriteitsdingetje van. Uh, dat is publieke ruimte. Dat, dat is onderwerp ja. geweest. Is een openbare ruimte een ja. fotootje van Ja, ik ja precies. Maar ik ben dat gaan uitventen. Kijk, ik ben politicus. Dus ik maak daar ja. gebruik van. Tuurlijk. En ja. dat gaat dus echt... Dat, is, dat, dat, dat, dat gaat dus heel ver. Maar dat, dat is het spel. Dat, dat is het spel. En dat, dat is oorlog. Ja. En, en, dat is ja maar dat mag je niet zeggen ja, Hè? ik had ook in mijn petitie het. nu de eerste zin gezegd de, de oorlog tegen man en vrouw moeten stoppen, ja. maar mensen vallen over het woord oorlog. Gewoon, ja. We moeten allemaal in Nederland lief en aardig voor elkaar zijn. Maar ik heb het niet ja, de in de tweets. Is dat niet een probleem? Want ik denk juist... Ja, dat broek, is een neem, probleem. Probleem. Jij, jij, uh, Het is oorlog. In, in je bewoording juist. herken je He? Het is een cultuurstrijd. Het ja. is echt <laughs> niet anders dan dat. En ik denk geen juist geen grapje. Het is een ideologische oorlog. Is ja, de mensen moeten denk ik heel bewust van worden gemaakt. Dat het een heel breed gedrag is. Al die mensen die in al die clubjes zitten, die het, het loopt allemaal in elkaar over in al die NGO's ja. En ja. het zijn allemaal kosmopolitische mensen die de luxe hebben om dan uh, in, uh, in wisselbaar te zijn ja. bij een NGO in een andere hoofdstad van een ander land mm -hmm. en die, die, die kunnen overal actie voeren waar ze willen en het aanpassen op de lokale cultuur ja. En, ja. En, en Soros die hoort, huurt gewoon bussen vol met, met actievoerders in ja. die, die krijgen gewoon een uurloon betaald om ergens te gaan actievoeren ja, ja. ja. Klopt. Maar ja, ja. Het is echt een, een, inderdaad een strijd van steeds meer. Van een soort van ontspoorde valse elite. Die niet, niet het belang van het volk op het oog heeft. Precies. Tegen de gewone man. Het staat gewoon ja, los ja, van. Ja, wat, wat, de gemiddelde, wat de gemiddelde persoon. Als je die vraagt. Of je voor of tegen een soort elite, ja. vinden Vindt het allemaal gewoon onzin discussie. Want als jij daar zo, uh, Michel. Je hebt met, met Citizen Go. Dat is natuurlijk een internationaal. Uh, internationaal bedrijfje. Vanuit, vanuit Spanje. Um, die. Stichting, hè? Stichting, ja. stichting. Stichting, stichting. <laughs> niet commercieel, um, ja. um, Je krijgt natuurlijk redelijk veel meeneming aan van wat er in de andere landen gebeurt. Mm -hmm. um, hoe zie je dat het, dat het verloopt over het geheel van, van Europa, over het continent? Wat merk je ervan? Wat precies? Het? Nou ja, kijk, we hebben het nu over de Nederlandse uh, situatie. Wat vraag je nou eigenlijk? <laughs> <ik> eigenlijk <laughs> Hoe het verloopt? Nee, de, de hele cultuurstrijd. Die, ja, die cultuurstrijd strijd, ja. Is het anders nee, dan andere landen? Het is absoluut anders. Um, hm. ja, je ziet dat Nederland, België, Luxemburg en zo. Wij lopen heel erg voor, tussen aanhalingstekens, met zeker met medisch-ethische dingen en zo. Met experimenteren met euthanasie voor kinderen in België en hm. dat soort dingen. Daar zijn we echt de voortrekkers. En Nederland heeft echt een soort van missiegeest ook op dat punt. Om abortuspillen te versturen doen we nu naar, naar alle landen ter wereld. De abortusboot vaart de wereldzeeën over. En we hebben een abortusfonds van mevrouw bloemen. Mm. om overal abortus aan te prijzen. <lacht> dus, uh, Klaar ja. te maken. Ja, nou ja dat, dat, dat doen ze wel. Dat bekostigen abortus ja. dus onder het mond ja. van, van vrouwen helpen. Maar goed. Oh. Terwijl vrouwen in Afrika zeggen van geef ons eten, we verhongeren. Ja. Ja. Ja. <lacht> Dit is niet waar we op zitten te wachten. Een maar goed, de, de, de... dat is dus typisch hier. En... Jij, krijgt, jij krijgt eten als uh, je gelijke oh, ook gelijkertijd ja. je voorboedmiddelen ook echt gebruikt. En we willen bewijzen. Precies. En... Ja, ja, dat zou nou, werken. Ja, ja het, het is wel En, zo. en ook de, de, de, de homo-agenda, wordt er ook uitgerold en gefinancierd. Mm -hmm. En dat is ook trouwens wat in dat uh, regenboogakkoord staat. Om weer op okay. de genderdingen te komen. Dat moet ook internationaal verspreid worden. Met, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Eh? De hele genderagenda. Ja, dat, dat uh, staat ook in dat akkoord. En dat is dus onze soort van perverse verdraaide missiedrang. We vroeger st stuurden heel veel missionarissen de wereld over. En nu ja. dit soort uh, mensen. Dus dat zien we hier. Tegelijk zie je in Oost-Europa. is een hele andere ontwikkeling aan de gang. Hongarije en Polen ja. met name. Die lopen voorop en juist... Uh, familievriendelijke politiek, gezinnen stimuleren... geef uh, steun mensen die, die kinderen krijgen... Mm. want ze zien daar ook een demografische crisis... die we hier ook hebben... Ja. die we hier willen oplossen met immigratie... en daar zeggen ze Hongarije expliciet... ik ben er geweest in Budapest... daar zei uh, Orbán... hield had een toespraak, die zei van... wij hebben hetzelfde demografisch probleem... maar wij willen het oplossen door weer de eigen gezinnen te stimuleren. Ja. En hè, we willen wel echte vluchtelingen opnemen... en, en ook uh, mensen die echt iets toevoegen... Maar we gaan niet allerlei kansarme immigranten opnemen om, om maar het bevolkingsaantal aan te vullen. Nou ja, maar ik denk ook dat, dat dat is dan ook weer een soort realiteitsloze gedachte dat, dat het maar om aantallen gaat. Ja. Allee, He, dat is dat voorkomen inwisselbaar. is of Nee, maar dat uit... is weer, net als met het gender. Ieder mens is volkomen inwisselbaar. Ja. Vrouw maakt niet meer uit. Afkomst nee. maakt niet meer uit. Nee. Nee, niks maakt, maakt meer uit. Niet meer uit bestaat ultiem niet. egalitarisme, nihilisme. Ja. Alle mensen is gewoon onder het mom van een, nummer, wees een jezelf. jezelf. Ja, wees ja. jezelf. Ja, ja, Doe ja whatever that is. Ja. Het is dan ja. ja. nog, nog het, het, het, het meest bizarre ervan. Dat het allemaal onder het mom gaat van wees jezelf. Maar die zelf die wordt er aan alle kanten ook nog. Ja. nog eens weggecijferd ja, ja, ja goed je kwets me wel met jouw zelf zijn <laughs> ja, ja. Oh jouw zelf <laughs> kan ik mezelf niet meer zijn ja maar het is bizar dat, uh, dat mag duidelijk zijn hmm. Mm -hmm. maar goed misschien nog even over die, die petitie dus, want dat, daar hebben we heb nog niet echt afgemaakt maar ik heb nu dus een petitie gelanceerd aan, aan Rutte aan de, de ja we hebben het al even wat opheffen over, onze voor de, over jouw vorige petitie gehad opgeven. Ja, dat soort heel ja. goed. Uh, um, oh, okay. Maar misschien eerst even dit punt. Ja, dus nu is de petitie, Tweede petitie. Precies, de eerste ja. petitie was aan de gemeente Amsterdam en de NS. Ja. Uh -huh. En nu aan Rutte in verband met de formatieonderhandelingen van... ...neem dat genderneutrale streven niet op in het regeerakkoord. Want dat, ja. dat willen de burgers niet. En dat is ook... Hè, mensen die zeggen het heeft geen zin om een petitie te tekenen. Ja, het gevaar is dat ze het toch naast zich neerleggen, dat is waar... Maar hoe meer mensen tekenen, hoe meer mensen dit soort initiatieven steunen in ja. het algemeen, hoe moeilijker het wordt om, voor politici om het naast zich neer te leggen. En ook met name voor andere gemeentes, uh, overheden, uh, bedrijven. Hm. Uh, dat drempel om mee te gaan in deze, deze genderneutrale gekte wordt steeds hoger naarmate het duidelijk wordt dat, dat burgers en, en consumenten dat gewoon niet willen. ...en ja. dat niet steunen. Nou ja, en, en er wordt misschien niet direct iets mee gedaan... ...maar je hebt wel de publiciteit, je hebt wel je standpunt. Dat ook. Uh, uh, uh, precies, je krijgt de discussie uh, weer op papier... ...dat er ook nog een ander standpunt is... ...dan het politiek correcte standpunt. Ja. Dat is heel belangrijk om ja. die, die, die eenstemmigheid te doorbreken. En inderdaad, je motiveert mensen, je mobiliseert ze... ...maakt ze bewust. Door hier aan mee te doen... Dan ...gaan ze ook weer sterker in hun eigen schoenen staan... Ja, en het lijkt zo onschuldig hè, dat je zegt, van nou dan zeggen ze beste mensen in plaats van... Ja. Uh, of beste mensen aanvalshelikopters in plaats van mm. dames en heren. Weet je wel, het, het klinkt zo en... Oh, nou ja, Pieter. Het klinkt allemaal heel onschuldig. En ik denk ja. dat heel veel mensen, tenminste een beetje gemiddelde figuur die ik spreek... Die hebben zoiets van, nou ja, het maakt me eigenlijk niet uit. Maar het zijn wel natuurlijk allemaal kleine stapjes ja. die uiteindelijk wel een destructieve effect gaan hebben... op gewoon je cultuur. Op, ook, ik zag laatst een filmpje op Facebook van een meisje... En die, uh, die zitten dan gewoon ergens mee te spelen of zo. En dan wordt er dus echt heel erg op de ingepraat van... Ja, weet je wel zeker dat je een meisje bent? En voel je niet af en toe jongen? En vind je niet af en toe, ja. jongen? en oh, je niet af en toe jongens heel dingen gevaarlijk. leuk? Ja, en, dat is heel gevaarlijk. En dan zie je voor gewoon de, die verwarring bij de dat kind. De psychologische ontwikkeling en, van een kind. Ja, bij ja, kinderen is het extreem. Ik, ja. ik ben zelf docent en uh, okay, nou ja, dan ja. verdiep je wel dat een beetje in ontwikkelingspsychologie. Ja. En uh, identiteit en houvast zijn gewoon enorm heel belangrijke dingen voor voor alle mensen, voor alle mensen, maar het begint als kind, begin je identiteit ja. te ontwikkelen. Als, inderdaad, als jongetje of als meisje, en dat ga je uitdiepen en dan ga je vormen geven op een bepaalde manier. Ja. Nee, en dat is niet 100% absoluut dat je alleen maar extreem mannelijk of extreem vrouwelijke dingen doet. Tuurlijk ja. niet. Maar het is wel heel belangrijk voor iemand zelfbewustzijn en, en gewoon gezonde stabiliteit in, in ja. psychologische zin: dat je niet al vanaf groep 3 in het onderwijs ondergraven wordt in je identiteitsontwikkeling ja. van, ja, weet je wel zeker dat je bent wat je denkt dat je dat bent. Dat ja. de eeuwig is, wees helemaal jezelf. Gek is. helemaal gek ja. Dat wees jezelf is ook, ook, ook een enorm doodlopend spoor wat, wat, wat niemand ja, Wat is jezelf? Ja, maar je, ja, bent, je bent gewoon een product ja. van je opvoeding, van je cultuur, ja. van je geslacht, ja. van, van alles. Ja. Nou, weet je wel? En, ja. en, en mensen moeten niet denken dat ze totaal los van de realiteit, zo'n identiteit nee. kunnen ontwikkelen. Dat bestaat niet. Mensen zijn gemaakt in een cultuur Ja, dat is een tabuleo natuurlijk, maar ja, dat rampzalige beeld dat je schetst van, van die, die lemmingen, hè? ook van, van, van, ja. van de, onder die jeugd en zo. Dat ze allemaal dagelijks allemaal van die rots afstort. <laughs> ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar ik heb een zoontje. Even redelijk. Okay. Ik heb een zoontje van elf, die mm -hmm. zit op een, een, een basisschool. En die heeft het geluk dat hij de laatste drie jaar docenten, mannelijk, ...heeft gehad, in plaats ja. van alleen maar... Uh, dat is zeldzaam. Ja. Ja. Komend jaar, laatste jaar, heeft hij ook weer... Mm -hmm. uh, een, een, ...een man voor de klas. En, en toevallig een vrouw, want hij had eigenlijk... ...twee mannen voor de klas, maar die is een wereldreis... ...gaan maken. Nou, dat is jammer. <laughs> um, zelf ontdekken, ja. Uh, Zo'n gast is dus die elf jaar. Zo'n gast is elf jaar. En die kids, die zijn niet gek. En er zijn natuurlijk er is een heel scala van... Pers ah. ...persoonlijkheden van, van, van, van, van kinderen. Er zijn heel veel kinderen die je helemaal niet zo... Zo bezig zijn met, met, nee. met, met wat er om zich heen gebeurt en zo allemaal. En dat is dus het pest, Want dat zijn dus die mensen die daar allemaal gaan stemmen. Hè? Dat is het feit van waarom we daar weer met, met, met, met, met, Rutte en met, met al die andere. Uh, uh, uh, de P van daar weer terug mijn weg. Geweest, al, alles, dus, oh, ja, ja, alles komt weer terug gewoon. En dat heeft allemaal te maken met van dat, dat al die idioten allemaal weer gaan stemmen op van. Ah, weet je wat verhaal? De ja. bekende. en van. Ach, ja, we weten er eigenlijk niet zo gek veel ja. van. De maar onkunnen... die komt wel aardig over ja. op televisie. Ja, ja, ja. Maar echt, ja. maar, uh, dat, dat zoontje van mij, die zit dus in de klas. En die krijgen daar dan, één keer in de week krijgen ze het jeugdjournaal. En dat wordt dan helemaal ontleed, yeah. weet je wel? Pure fucking indo indoctrinatie. Ja. Ja. Ja. Moet hij dus heel erg op zijn woorden passen? Dat zeggen ook elke keer, want hij zit hier op de bank. Dat ja. nou, dingen tegen mij te zeggen ze van, het is misschien wel heel erg verstandig om dat toch heel eventjes voor je te houden. Ik van, ik probeer hem niet te beïnvloeden, dus hè? Maar ik probeer <laughs> ik hem juist waar. af te remmen. Maar dat ja, heeft but, but natuurlijk wel te maken. Hij zegt, nou ja, goed. Uh, uh, hij hoort dingen voorbij komen in het journaal over, over, over duurzaamheid, over immigranten, over, mm -hmm. over islam en zo allemaal. En op het schoolplein, die kids van elf, mm -hmm. hebben het er heus wel over hoor: dat, dat die groepen islamitische yeah. kinderen zich anders gedragen, samen klitten yeah. en, ja. en, en, dus, uh, en rottigheid uithalen en zo. Yeah. En. en uh, maar ik, ik probeer hem toch aan te geven vanuit van, van, van, van, van dat, niet zozeer, het is eigenlijk heel slecht, want het is een soort van zelfcensuur, maar je ja. moet het wel doen, want hij is Pinter en hij zegt dan dingen waarvan ja. ik dan denk van ja kijk, jij denkt dus na, maar hele volksstammen denken dus niet na. Ja. En, en, en, maar hoe leg je een kind dan uit dat hij, dat hij dus degene is die nadenkt? Maar dat hij dus degene is die zich moet je hoort, je, je hoort hem borrelen als er iemand naast je zit op de bank. Het is een heel rare ervaring. Ja. Even, dan denk je van tevoren al: van... Oh jee. Dan heeft hij nooit uh, iets gezegd? Ja. Yeah. Uh -huh. Oh jee. En, en uh, die tv hier zo, die staat dus nooit aan met, met actualiteitenprogramma's. Ja. Met, met, met de NPO staat hij nooit aan. Nooit. Nooit. Nooit. nooit. Hij zit het alleen maar bij zijn moeder. Uh, dat, nou ja, goed, daarom zijn we ook niet meer samen. Goed. <laughs> nou goed, um, uh, maar het, het is wel zo van, van op het moment dat zo'n zo, zo kind van elf zijn gezonde verstand gebruikt ja. en dan dingen zit te zeggen ja. op de bank. Ja, maar papa, uh, uh, dat is zo raar zo. Zeg, van, ja, ja, dat, dat zie je dus goed. Ja. En dan leg je dat uit en probeer je dat weer een beetje in in goede banen te leiden of zo. Maar je bent ondertussen wel heel erg bezig met het bestaande systeem een beetje. Te, te, te, te steunen. En, maar je wil ook dat je kind gewoon geen last krijgt op ja. school met van ja maar hoe eens. Uh, uh, uh, dat is helemaal niet zo wat, wat, daar, uh, wat, wat daar verteld wordt. Ja. en uh, nou, dat, dat, dat wil je allemaal dus niet. Nee, je wil toch dat je kind gewoon een rustige schooltijd ja, ik heeft. Ja, zelf, dat is zelf, ik zal zelf uh, wat ik ook meegemaakt heb. Had... ging er gewoon keihard tegenin. Nou ja, ik had zelf ik was totaal niet met politiek bezig, dat ik 11, 12 was natuurlijk. Ik bedoel, goddank. Nee. Ja. Ik bedoel, eigenlijk het is, een is het... een beetje een normale jeugd gehad. Nou, het is eigenlijk is het heel rottig wanneer mensen die zich eigenlijk niet met politiek zouden hoeven bezig te houden. En op leeftijden ja. dat je dat niet zou moeten doen, dat je dat, dat toch gaat doen. Want het is, eigenlijk is het, is het gewoon verschrikkelijk. Ik was 11, ik 12 was, uh, en ik zat op speciaal onderwijs in een taxi. Had ik een chauffeuse en die was helemaal van de, van de PVV en alles. Maar niet op een, op een niveau Ho dat hoe ik. Hoe oud was je? Ik was 11, 12. Bestand de PVV toen? No? Ja, is, uh, ben, ik ben 1 hoor. oké. van de PVV op een gegeven En die, die was helemaal van de Fortuin en de PVV. En, maar niet, niet dan op een niveau dat ik, dat ik er heel veel van kon ontwikkelen hoor. Ik bedoel, met alle respect voor die dame. Maar ze was niet slim En ik ging dat, omdat je er dag in dag uit naast zit. Ga ik dat overnemen. Want ja, je bent 11, 12. En ik had, zat in de klas waarvan bij, waarbij de helft uh, in Amsterdam uh, buitenlands is. Of een achtergrond hmm. heeft in het buitenland. En de docenten is, is Turks. Heel progressief ja. mens hoor. Geen hoofddoek, niks. Die had gewoon varkensvlees en het kon er niks schelen. Maar dat ik daar die dingen ging herhalen die ik in de taxi van die vrouw overnam. Ja. Ik ben daar compleet voor geridiculiseerd van we hebben hier een soort wilders racist in de klas. Dat heeft mijn docent mij naar mij ja. gezegd en ik wist eigenlijk niet wat ik aan het zeggen was. Je, je ik had 11, 12. Uh, niet je gebleven, Ik zei gewoon gebleven. wat je gehoord had. Ik, zei, ik praat gewoon na, maar hoe ik daarvoor enorm in de grond ben, ben mm. geboord. Eigenlijk nu, op dit moment, dringt het pas op me door hoe erg het is. Het, ja. is. het is veel erger, want wij zien heel veel dingen dus niet. Um, wat, wat je dus zag bij de laatste verkiezingen, uh, had je dus op, op de NPO, had je dus, uh, werd er gesproken over, over uh, uh, kinderverkiezingen, schoolverkiezingen. Hè? Die oh, gingen ja. ook meedoen. En uh, dat, dat, dat, dat gebeurde dus over, door het hele land. Mm -hmm. en, en, ook uh, mijn zoontje, die zit in groep 7, groep 7 en groep 8, die mochten allemaal meestemmen. Dat, dat, dat kreeg je ja. bij het jeugdjournaal, werd dat dan ingeleid, hm. of iets dergelijks, werd dat dan ingeleid. En dan werden er op school, werden er uh, uh, kinderverkiezingen gehouden. Hm. Nou ja, dat was pure indoctrinatie wat daar dus hm. gebeurde. Ja. En wat zo leuk is, is van, van, van, van uh, ik ben nog steeds, nou kijk, uh, ik, ik heb een, een PVV achtergrond, ik ben staatslid geweest. Ik ben nu adviseur van uh, PVV uh, Noord-Holland nog steeds, of, of weer dan, uh, uh, uh, maar ik, ik probeer uh, mijn zoontje dus daar uh, uh, eigen keuzes in te laten maken. Van. Ik probeer hem dus niet te introduceren. Ik probeer het er ook niet over te hebben. En ik belast hem ook niet met, met, met mijn ideeën en standpunten en dat soort dingen. Maar hij ziet ook dingen gebeuren. Dat er een statenvergadering uh, is. Dan zit ik hier ook op de, de, de livestream. Dan zit ik de hele vergadering te volgen met meneer Remkes, uh, de voorzitter. Uh, en dan komen hm. ook dingen voorbij. Dat ik hem ja. zit te verbijten en zo allemaal. Maar dan zijn er dus die schoolverkiezingen. En, en, en, en, en, en, en dan komt mijn zoontje thuis. En die zegt al triomfantelijk van ja... Ik heb op het Forum voor Democratie gestemd. Nou, ja, ja, ja. ik... ik, ik, ik, ik, ik, ik De vlaggen heet De ik, ik, ik, ik zat even voor... Hey, dat, dat komt echt niet vanuit bij hoor. Ik heb hem probeer. Nee, jij jij hebt niks met heb... het forum. Ja, <laughs> ja, ja goed, Er zijn mensen die mij altijd een soort verkast FVD. Hoor, maar dat zal wel. ik zit ik zit natuurlijk wel in een bepaalde politieke hoek. Ja. Uh, ik probeer me zoontje niet te, te beïnvloeden of zo, maar ja, joh, uh, hij geeft aan van, van ik heb op school gestemd voor het forum voor democratie. Terwijl uh, uh, ik, ik heb ook gehoord van hoe dat in die inleiding daarvoor ging. Van daar hebben ze weken zijn ze ermee bezig geweest oh, ja. met die schoolverkiezingen. En. Uh, en, en Soms allemaal een beetje de En, vraag en, en van, echt, nou, dat, is, dat is gruwelijk zoals ze daarmee omgaan op school. Want okay. de hele spreekkoren mm. in de klas van tegen het PVV en, en Wilders en so, weet ja. ik het allemaal. Ja. Het is gewoon gruwelijk. Ja. En ik heb, er, ik heb er niks mee gedaan, want ik wil mijn zoontje daar niet mee belasten. Ja, mm het -hmm. is dus gewoon en, indoctrinatie en ook ja, dat ja, die mensen ja. links gaan stemmen in de ja, toekomst. Ja, ja, ja, en dan is dan, dan, dan, ze zo jong van 11 jaar gewoon een heel te verkaal. van ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, op school heb ik uh, voor het forum gestemd, en wel hierom en dan krijg je een <laughs> aantal redenen. En dan denk ik van ja, weet je, ik, ik hoef er niks bij te brengen, want je doet het gewoon zelf al. Ik ja. van, van, uh, en daar ben ik blij om van, van dat je dat dan doet. Maar je ik zou hem vraag... bijna moeten afremmen. Die. Nou ja, goed, dat doet hij. Uh, hij weet wat de, de, de. Dat heb ik hem ook verteld. Van, van, van dat hij daar toch mee moet oppassen. Ik bedoel, van. Het van, is zo, zo jammer eigenlijk. Hij gaat dadelijk of... naar de middelbare school. Uh, uh, we hebben hier bij de vorige verkiezingen speelde bijvoorbeeld dat, dat, dat uh, D66 wilde duurzaamheid op scholen. Uh, eigenlijk als, als, als, als, als, op basisscholen als, als vak gaan geven. Of in, ja. in ieder geval pure indoctrinatie van de kids al op de basisschool. Voor, voor dat soort. Ja. Agendas om het zo maar hier ja, even ja. te noemen. En, en uh, ik ben daar heel fel tegen ingegaan. Ja. Uh, maar je ziet het gewoon gebeuren. Het gaat allemaal, het gaat allemaal door. Ja. Het, het is. Uh, ja, het is echt nog even moet je gewoon zijn eigen scholen. Uh, ja. En ik ben echt van mening dat, dat, dat uh, pas als die kids een jaar of veertien zijn, tweede klas, middelbare ja. school. Dan, dan zijn ze pas waarschijnlijk echt in staat om, om althans vooral die daar gevoelig voor zijn. Om, om zelfstandig daar een standpunt over te bepalen. Is dus er wat zich wel ja. inhaak wat jij net zegt, uh, slatten over eigen scholen. We zien natuurlijk, uh, ja. nee, op, op, heb op ik ook gemist, zei, zei ze net. Ja. het uh, oprichten van eigen scholen voor ja. ja. onderzoek van ideeën. Ja. Ja. Je ziet natuurlijk Jordan Peterson Petersen die is recent ja. uh, heeft ja. die aangekondigd een eigen universiteit ja. op te willen richten online ja. en, uh, om, de, om de sociale wetenschappen te kunnen redden. Ja. Uh, en, en we hadden het er toevallig nog met uh, Willem Kornak over ook, van ja, wat, mm. wat is nu bij het aanzien van al die problemen ja. die, die wij hier net ook bijvoorbeeld besproken hebben, wat is, hoe ga je daar tegenin, intern? Ja. Of moet je er een parallel weer in Het, het, het is niet, niet zo makkelijk hoor, want als je dat geaccrediteerd wil krijgen, moet je ja. toch bij allerlei normen en overheidstoezicht ja. uh, ja. uh, voldoen. Ja. Als je dat niet doet, is het ofwel niet geldig... Of, je kunt het als thuisonderwijs doen, maar dat is heel moeilijk in Nederland. Of moeilijk, ja. dan moet je naar de rechter vaak uitleggen van... ...om uh, levensbeschouwelijke gronden is er geen enkele school waar ik me in kan vinden. Dan ja. moet je de rechter overtuigen en dan kan het. Maar ambtenaren liggen dwars. We hebben ook een petitie over een, uh, Amsterdam. CDA-ambtenaarnotenbeen in Rotterdam. Die het onder andere christenen eigenlijk liefst wil verbieden... Om, ...om hun kinderen volgens hun eigen christelijke visie uh, onderwijs te geven thuis. Maar ja, gewoon ja. omdat hij ja, ja, de ideologie dat hij heeft. Van, heel extreem is, daar kan ik me nog mm, iets bij voorstellen. Ja, heeft, ik, ik weet het niet, maar die indruk en, heb ik niet dat het heel extreem is. Het is gewoon zijn ideologie, zijn denken is vanuit het systeem van. Mm -hmm. Het systeem moet toezicht hebben op alles en moet, moet uh, ja. de onderwijsprogramma's in de staat moet dat beheersen. Ja. ja, dat is hoe de en meeste mensen toch, denken. Toch, als ja. je kijkt van. van, van uh, dat, dat speelde laatst ook weer van, van, van de oprichting van islamitische scholen. Mm -hmm. Uh, ...denk ik dat, dat, dat, je, dat je eigenlijk gebruik moet maken van de, de, dezelfde uh, motoriek eigenlijk, als, hmm. als, waar ze waar dus die islaamscholen gebruik van maken, hmm. om gewoon scholen op te richten. Ja, het is opmerkelijk dat zij dat mogen, dat zij die ruimte krijgen, maar dat ja. zie je in het algemeen, hè, dat de islam ja. krijgt van links juist alle ruimte, ja. terwijl ze juist tegen alle linkse ideeën ingaan. Ja. Dat ja. Is, uh, ofwel een soort verblinding... ofwel er zit een, nou, ze zijn een beide hoger tood, plan achter. Ja, dat, het dat het past ik, bij elkaar ja, ja. ja, het sluit... Het, ideologisch sluit het, het... sluit qua standpunten niet goed aan. Nee, maar qua maar vorm. Ik denk dat het, de, ja, hmm. precies. Het ja, is een vorm, vorm die erin zit. En het heeft natuurlijk klopt. niets meer te maken met... Met gelijkheid of met vrijheid of met dat soort dingen. Het, het, het heeft te maken met het willen beheersen van welke woorden jij gebruikt. Ja. Uh, wat voor tradities je aanhoudt. Dat soort dingen. Daar zouden dus ze helemaal geen, geen bal mee te maken moeten hebben. Mm -hmm. ja. nee, en bovendien, wat links wil, is de Nederlandse tradi traditie, de traditionele identiteit eigenlijk doorbreken. Ja. Dat, dat bereiken ze door heel veel moslims binnen te halen. Ja. ja, Dat bereiken ze door de islam ja. binnen te halen. Dat is niet is wat op hun manier traditioneel, maar is niet onze traditie. Precies. Dus je krijgt een soort van mengel, uh, mengelmoes-massa. Eigenlijk een soort van blanco-massa. Ja. Met allerlei kleurtjes ja. door elkaar die je beter kunt beheersen, verdeel en eers. Ja. Nou ja, goed. Maar ik, ik denk dat, dat, dat, dat je misschien toch gebruik moet maken van het onderwijs. Om te kijken of je toch iets van de grond kan krijgen als ze de behoudende school of de forum school of de de, forum. Dan, ja nou goed dat is een grapje maar het, het, is, het, is, het is wel iets van uh, uh, waarom doen we daar zo lacher over ja. waarom zouden we het niet gewoon proberen waarom, zouden we waarom, zouden we doen? Zouden, waarom doen we het niet het is, het ja. is ook ja. een, een kwestie van doen ja. en als je dat zeker. goed onderbouwd ja. hebt als je dat goed hebt voorbereid dan denk ik dat er wel degelijk een, een basis uh, voor is. Als, als als, is als al is die idioten een, een, een, een, een moslim ja. of een islamschool gaan oprichten ja. moet het wel zeker kunnen Los van, van dat dat allemaal gesteund en gedragen wordt vanuit uw linkse kerk. Ik denk dat er wel degelijk een mogelijkheid is om, om iets dergelijks op ja. poten te zetten. Het moet kunnen, maar je moet tegen de stroom in roeien. Ja, moet je, moet je, ja. Moet je Moet je ervoor over hebben. Ja, ja. ja. En je moet misschien niet in Amsterdam beginnen. Of nee. misschien juist wel. Nee. Nou, ik denk dat het ook niet mogelijk is om uh, binnen de, de huidige instituten om dat dan te veranderen. Omdat dat je zegt zoiets van: ik ga binnen een universiteit actief zijn om het minder. Nee, nee, dat denk je niet zo. Ik denk, ja. dat, ik denk dat dat een hele, dus hele lange inzetten. termijn je moet Je moet niet op universitair uh, inzetten. Als, als je zoiets wil doen in het onderwijs. Uh, moet je uh, dat doen met een, met een middelbare, school. middelbare school. Ja, nee, ik zou denken een middelbare school. Een middelbare school. Nou wordt het meest ja, gesprocieelste gevormd. Precies, ja. juist. Nee, ik ja. denk dat, dat, dat, dat juist uh, universiteiten veel crucialer zijn. Want je ziet dat mensen, vooral op politiek vlak, eigenlijk nog alle, alle kanten op kunnen waaien. Het moment dat ja. ze aan het eind van de middelbare schooltijd zitten. En, en je komt eigenlijk nog als, als politiek... Gemaakt, kom, je, kom je op de universiteiten? Dan is het punt ja. waarop je echt gaat, nee, gaat rijpen. Ik, als, als ik je dan toch mag onderbreken, je nog. moet die basis leggen, denk ik, op, op, op dat niveau van, van, van middelbare school. Ja. En dan moet je de tactieken toepassen, wat links dus ook doet: ga die collegezalen in. En ja. uit de linkerhoek, rechterhoek, midden, voor. Ja. Laat, laat dan vervolgens elke keer studenten opstaan van: ja, maar hou even. Ja. Weet ja. je wel. Exact, ja. die tactieken je toepassen. Nee, maar je, je moet die tactieken actief. toepassen. Van, je moet offended zijn, feitelijk, op dat moment. Ja. Van, always, van, dit accepteren we niet. Dit is ja. veel te links. En dan ja. van, roept er iemand ja, ja. uit de ja. rechterhoek. En daar, en daar, en daar. Ja, ja. Maak ze Maak op ze, ze, dezelfde gek. Maak ze en, en, ja gebruik nee. exact dezelfde tactieken. Je hebt gelijk, maar, maar Jurriaan heeft ook gelijk. Nee, is, als je, als ja. je blanco binnenkomt, dan word je vaak ja. links gemaakt, ja. maar ja. inderdaad wat jij zegt je moet ze ja. niet blanco binnen laten, nee. laten komen nou, het ja. punt. over het algemeen gebeurt dat wat jij, wat jij zegt want, want, doen. want de, de meeste uh, de meeste jonge jongens en meisjes die dan op een middelbare school hebben gezeten in de provincie en daar nog redelijk uh, um, christelijke uh, hm. redelijk christelijke morele ideeën mee krijgen vaak, vaker ja. dan in de stad die gaan allemaal naar die hubs naar al die ja steden waar de universiteit zitten, dat komt daar allemaal bij elkaar. En dan ja. komt er toch nog een revisie van al die, van al die ideeën. Dan ja, worden ze uh, gehersenspoeld, ja, maar Ja, onder het mom van dit is waar het echte idee rijk ja, is, maar... waar wetenschap zit. Maar dit, dat komt dus omdat, ze toch, omdat ze toch niet voorbereid zijn op het ja. feit dat er ook andere standpunten Precies. bestaan. Dus ze komen eigenlijk naïef ja. eenzijdig geïnformeerd daarbinnen. Ja. Met misschien uh, goede ideeën. Maar omdat ze niet ja, ook de andere kant van het verhaal hebben gehoord... met de kritiek die je daar weer op kunt hebben. Daarom laten ze zich overspoelen. En, en gewoon de meeste mensen zijn gewoon meelopers natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Er zijn een paar provincialen dus een massa van, van stedelijke uh, linkse mensen. Ja, dat is toch groepsdruk. Die gaan mee. Ja. Enkelingen. Ja, vragen, ja, vragen. Groepsdruk. Uh, je kunt je ook afvragen of mensen ermee bezig zijn. Ja, maar goed. Ze, ze vormen wel hun opinie op zo'n moment. Dus... Ze zijn er wel mee bezig. Ja, mee bezig, maar op vaak een passieve manier natuurlijk. Ja. Als je alleen opinies tot je neemt en dat ja. vormt je opinie. Ja. Veel mensen denken niet zelf na. Want dat nee. is natuurlijk... Het, de massa die loopt mee de ene kant op of de andere kant ja. op. Ja. Daarom is het belangrijk, wie trekt het hardst aan de, aan de uiteinden? Ja. Als links harder trekt, dan gaat de massa daarmee. Dus wij harder trekken. Ja. Ik denk ja. Dat, het, uh, dat het daarom ook heel slim is dat Thierry dat nu... Uh, Inzet op die zomerscholen. Want ja, een beetje. Ja. Ja, het is natuurlijk wel heel kleinschalig. Ja, het is kleinschalig. Ja, maar je moet primet zien, wel een paar. paar ja, je moet, je moet leiders ja. opleiden. Inderdaad die zelf ook weer initiatieven gaan. Mediaal, mediaal werkt het. Het is uh, van, puur vanuit propagandistisch oogpunt. Vanuit die. Politieke kleur dan is het juist heel goed. Ja, want die jongens die daar van die school afkomen en dan aan, het, aan hun opleiding weer verder gaan of beginnen, ja? die zijn helemaal primed en die gaan natuurlijk met iedereen. Ik zie, ik ga dus zelf, uh, helaas niet naar die zomerschool. Ze maar... zijn gewapend, natuurlijk. Ja, ja, ik zie mijzelf op zich ook wel. Ik ga beginnen aan uh, de universiteit uh, bij de VU, maar ik ben geen politiek meer. Daar, uh, daar, daar kom ik ook vandaan. Ja. Oh, mooi. Oh <laughs> wat wat en, ga je doen nu? Politicologie. Mm -hmm. Maar uh, niet te veel daarover. Um mm. Kijk, ik, ik ben geen persoonlijk. politiek. Ja. Nee, maar daar da gaat het da da niet echt ja. over. Kijk, ik ben niet politiek maagd meer. Ik uh, bedoel, anders nee. zou ik hier... Oh, je bent ontmaagd. Anders zou ik hier niet... Anders zou ik hier nee, nee, nee. niet zitten en, en dit doen. Ik denk dat, dat ik daar de old one Precies. out ben. Precies. En nou, dat was ik ook eigenlijk. Ik kwam er al met redelijk conservatieve ideeën binnen. En die heb ik vast weten te houden. Maar had ik die niet gehad, dan was ik zeker relativist geworden, denk ik. Ja. Wat heb je zelf gestudeerd? Filosofie. Oké. Okay. Ja, waar een aantal christenen zitten, grappig genoeg, nog wel op de vuur, maar ook een heleboel ja. gewoon relativistische mensen die alles, alle westerse waarden, en de, of westerse waarden ja. in, in de oude zin, niet in de moderne zin, nee, eh, onderuit hebben. het is bijzonder. Ik zat daar en bij die, die, die uh, intro-dagen, al die. die die check of je er wel bij hoort dagen. En ik, ik was heel <laughs> kritisch, want ik vroeg me af: nou, wil ik bij de UVA op de vuur zitten en vooral ja. op basis van curriculum? Mm -hmm. um, en ik ging, ik ging daarover doorvragen bij ze, als, eigenlijk als enige. Van, van, joh, weet je wat zijn nou de dingen die hier broeien? Want bij de UVA dacht ik van: daar broeit meer. Um, uh, wat? Communisme. Ja, ja. ja. maar toen ja, ja, reageerden met ze van, nou ja, maar wij hebben ook ons. Uh, ons uh, We zijn ook communisten. Ja, <laughs> ja, zij hadden eerder een soort bezetting van een bijzonder gebouw daar ja, ja, ja, ja. in hetzelfde ja, ja, ja, en, en daar, waar, daar was, waren ze bijzonder trots op. Dat, daar ja. spraken ze over met, met, een, met, met een trots. Ja. Van, kijk, wij maar ook. Dat was bij politicologie. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een hele linkse studie. Tuurlijk. Ja. Nou, ik heb er ook al voor gekozen voor de vuur. Dat, dat wil ik dan wel even zeggen. Precies, juist om de reden ze hebben dat ze uh, te, tegenover de Ufa. Bij de vuur hebben ze geen kritieke theorieën, uh, maar wel okay. Nietje. En dat ja. leek mij heel belangrijk. Uh, ja. oké okay. kritieke ik zou, theorie komen Ik, toch ik wat zou op zorgen de dat je ook, ook wat bijvakken kiest in je vrije ruimte, zodat je bijvoorbeeld bij Adver op de vuur gaat, die, die geeft ook over politiek les uh, over het buis. Dat zijn mensen die, maar vooraf Verbrugge, die, die nog een beetje tegenwicht bieden. Ja, ja. Maar dat komt denk ik vooral ook, ik vind het een wonderlijk, want, want verbruggen die, die, uh, die is eigenlijk, is die, hij doet zich volgens mij wat, houdt zich een beetje, een beetje terughoudend er nog in, om juist daar te kunnen zijn dan. Mm -hmm. Ondertussen yeah. staat hij wel tussen mensen als Sint-Lucas. hij weet het hij is, is wel een, een, be be is een beetje diplomatiek, maar ook niet heel erg hoor, vind ik ook. Hij zegt op college best wel uh, ongezouten dingen soms. Oh, oké. Okay. <laughs> okay. ja, ik ben hem nooit <laughs> okay, bij. Ik zal geen ja, nou, voorbeelden noemen. Ja. Nee. Nee, nee, nee, niks, niks wat uh, fout is echt, maar de, wel, wel stevige gemeen. Het durft wel gewaagd te zijn daar. Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, dat ja. is ook wel mooi dan. En dat is, dat is voor mij heel belangrijk. Ik geweest in mijn studie ook inderdaad om eh, dat je niet alleen de, de linkse, de politiek correcte... Dat je toch iemand kan op. vinden om je aan te, te binden als... Echt conservatief. Ja. ja. ja. ja. <coughs> nou, maar dat betekent dus wel dat je, dat je gewoon de mensen die dus gaan studeren, daar, dat, dat je die moet moet binden dat, dat je daar ja. iets, iets, iets moet hebben dat je, dat, dat je daar een instituut achter moet hebben staan ja. bij wijze van spreken ja, zou je iets met, met, met studieverenigingen of zo ja. kunnen, kunnen ja. regelen dat ja. je, de, dat je ja. een studievereniging ja. maakt uh, de, ja. Een speciale ja, maar, maar voor uh, meer voor alle studies dan of zo voor, ja bijvoorbeeld met, meestal is het voor één voor één studie wel wel ja. een beetje biologisch ja. gekleurd zeg maar ja, ja. ja. ja. het is natuurlijk last van de negen van de het is natuurlijk het is van het van een, van een toppunt van beschaving is het naar een soort lopende bandwerk gegaan, de, de universiteit, ja. als idee. Ja, ook dus vanwege De meeste mensen, het, mensen het ja. kan het ja. ook niet meer, meer van sturen. Vanwege het idee dat iedereen moet studeren natuurlijk. En je loopt het curriculum uh, af en dat er it. gewoon uh, ja. 18.000 nieuwe managers en weet <laughs> ik veel wat nodig hebben per jaar of zo, ja. van, per universiteit. Ik had het er ook, uh, ik had het toevallig met, met jou ook over uh, gister, gisteravond nog, dat ik je zag. Dat uh, de meeste mensen die komen ook nog met hun slons, met hun... Ja, badslippers, een korte broek, wat dan ook. <lacht> ja. En een joggingbroek. Een zwembroek. Het hele vergulde laagje van de universiteit, ja, dat het eigenlijk je het, het hoort is gewoon, bij een, het is een prachtig het is, iets. Het is niet ernstig meer, of het wordt niet ja. ernstig meer genomen. Gewoon ja, maar een papiertje halen En uh, dan een leuk, een leuk baantje Ja en de meeste mensen zitten daar natuurlijk ook voor een leuk baantje ja. Omdat ze daar nou eenmaal moeten zitten ik heb ook Wat op zich ook niet eens zo'n ja. heel erg instelling is Nee Ik de was, uh, was, was, uh, ja. ja, was studentassistent toen bij filosofie voor economen Economiestudenten En ja. daar zie je dat natuurlijk heel erg Die zitten daar ja. het merendeel Althans gewoon mm -hmm. een papiertje te halen mm -hmm. Zijn niet heel erg intellectueel geïnteresseerd Een nee. mm -hmm. minderheid wel gelukkig mm -hmm. en Daar doe je het dan voor ja. Ook oprecht geloof ik. Ja. Maar aan de andere kant, dat was altijd al zo. Alleen nu zitten er ja. gewoon zoveel duizenden mensen voor hoge functies te studeren. Waarvan de vraag is of we zoveel hoge functies Precies. voor die mensen hebben. Ja. ja En uh, de gewone baantjes, dat moet door immigranten gedaan worden. Omdat we daar te goed voor zijn. Of zo. Nou ja. Um, ik denk dat het uh, mooi is om bij dit punt af te sluiten. Ja, ik, weet nou, niet, ja. ik, ik weet het niet. <laughs> ja. nee, nou, nou, we zijn al even bezig namelijk. We zijn heel gezellig bezig. Ja, ja, juist, ja, als, je dan, uh, als je dan kijkt van, ja, van, wat, wat, wat, waar, waar, waar we in het begin mee bezig waren van... van, van we zouden het ook hebben over uh, de verkiezingen ja. van de ja. 2018... Ja. Ach, weet je, dat, dat gaan we dan wel weer. Ja, we hebben het, jou wel in het zonnetje 18 dus is al ver, maar eerst de gemeenteraadsverkiezingen. De ja. ja, gemeenteraadsverkiezingen. Zijn, voor, uh, voor welke partij ben je nu? Je hebt je eigen partij. Uh, ik heb mijn eigen partij, ja. Duurzame Stadsbelangen, maar ik ben anders begonnen. Hoe heet dat? Duurzame Stadsbelangen. Oh, duurzame? Duurzame Stadsbelangen. Ja, okay. en uh, wij zijn dus voor kernenergie en dat soort dingen, en tegen gesubsidieerde ja, windmolens. Uh, ja. dat, dat is de beste duurzaamheid die je maar kunt hebben. Um, um, maar het is, het, ik, ik ben daar niet mee begonnen. Het, ik ben begonnen als, uh, als, uh, als raadslid. Nee, nee, nee, nee. Oh, nee, nee van PPV doe je mee oh. in uh, de me ja, Nee, maar ik staat er. Nee, maar op een bepaald moment ben ik uh, uit, uh, uit de provinciale, provinciale politiek uh, gegaan. Um, uh, omdat dat ook het thuisfront niet, uh, niet trok en de werkgever niet okay. trok en mm. ik een beroepsverbod kreeg vanuit de werkgever om mm. publiekelijk politiek actief te zijn en dan kun je gewoon als staat niet uh, functioneren. Ja. Dus dan, uh, dan, dan houdt dat op, maar ja, weet je, je hebt er niet hypotheek. Ik ben ook tegen iets, partijpolitiek. <sussionate> nou, ja, nou ja, goed. Het is een beetje Dan heb je best wel. <sussionate> punt. Dat is heel gevaarlijk. Als statenlid ja. moet je eigenlijk een bepaalde individuele ruimte hebben. Ja, om te ja. nee, Ik wil dat verder trekken. Ik wil dat zelfs verder trekken. Ook als raadslid. Moet je dat stuk doen? Ik kan je vertellen, ik, ik was buitenstaander hier in, in Weesp. Ja. Ik ben import. Ik ben pas sinds 2001 inwoner van Weesp. En ik uh, werkte samen met mijn ex om, om, om puur ons uh, huis met voortuintje, achtertuintje, parkeerplaats voor, om dat te kunnen betalen. Dus je bent helemaal niet bezig met politiek of wat dan ook. Hmm. Dus je bent puur bezig met overleven en, en, en je zat hmm. gewoon in, in, die, in die sleur om het zo maar even zo te zeggen. <laughs> um, Um, maar goed, op, op enig moment ben ik dus wel politiek uh, actief geworden, eerst in de Staten. Maar toen ik uiteindelijk uit de Staten was, en ik vervolgens dat niet meer, uh, even uh, door die chantage van de werkgever die mijn beroepsverbod uh, uh, voorhing, ja. um, um, uh, ik, een jaar later uh, trok ik het niet meer. En ben ik dus de lokale politiek ingegaan. Ja. Toen ben ik benaderd uh, door, uh, nou ja, dat was toen artikel 50, uh, die club van Daniel van der Stoep, uh, die uh, weggelopen PVV'er. Van uh, ja, uh, uh, je hebt die gemeenteraadsverkiezingen, maar twee maanden later hebben we dus de Europese verkiezingen. Uh, uh, uh, zou jij voor ons lokaal, uh, uh, onder onze vlag, willen, willen meedoen? Ik zei van ja, prima. Maar dan wil ik wel, die, hè, als een soort in vitro fertilisatie wil ik gewoon die, die, die cel gewoon vullen met mijn DNA. Dus mm -hmm. ik, heb, ik heb dus gewoon dat het complete programma beheerst. <laughs> en ik ben vervolgens ook toegetreden tot het bestuur van uh, artikel 50, ook verlandelijk. Dus er gingen vier gemeenten in vier gemeentes mm -hmm. we dus meedoen. Mm -hmm. en, uh, uh, maar ja, uh, uh, ik heb een keiharde uh, strijd geleverd. Dus. Ik heb, ik heb nou, echt... Het was echt, nou ja, ik gebruikte toen al in 2014 uh, Twitter en Facebook. Oh. En uh, ja, uh, uh, ik kan je vertellen dat dat het bloed zat tegen het stuk plafond van ons ja. uh, 18e eeuwse stadhuis. Want ik ging voor een zetel, ik ging ja. keihard vechten voor een zetel. Ik werd ja. niet geaccepteerd, want ik viel buiten de politieke Klik die hier uh -huh. lokaal uh, de Tuurlijk. boel beheerste. Ja. Ik was import en dat kon we allemaal niet. En uh, nou ja, iedereen kent mijn stijl van, uh, van, van, van Twitter en die is soms best wel vrij, uh, vrij, vrij, nou, vrij hard. Um, uh, ik ik ja. heb het daardoor wel gered. Ik heb een zetel weten te behalen van die 17 zetels. die, ja. die ja. wezen. Maar politiek ja. is ook strijd. En dat willen ja. we in Nederland niet. We willen allemaal nee. polder en lief en aardig ja. zijn. Maar het is gewoon keihard. Het gaat dat dus eigenlijk. veel verder. Want, want Churchill heeft ooit een keertje gezegd. Van, no part of the education of a politi politician is more indispensable than the fighting of elections. Ofwel ja. het vechten. Mm -hmm. De strijd het, om die, die zetel binnen te halen. Dat houden. mis ik eigenlijk. Ik moet zeggen, ik, ik was nooit heel erg... Uh, opgroeiend had ik zo mijn twijfels bij de waarde van democratie. Ja. Maar ik heb nu uit, eigenlijk uit Amerika gezien dat het daar veel meer leeft. Mm -hmm. ja. Ook omdat ik allerlei lessen heb gekregen van Amerikaanse activisten en zo die daar proberen ja. verkiezingen te beïnvloeden of, of die zich uh, campagne voeren voor een bepaalde ja. kandidaat. En daar heb je eigenlijk echt democratie, maar dat hebben wij helemaal niet. Mm -hmm. ja, ja, daar ik, wordt, ik, ik, kun je echt zo beïnvloeden. Ik ga daar ja. veel verder in. We hebben, we hebben een... Kijk, wat, wat we hier hebben als, als, al honderd jaar, uh, net na de Eerste Wereldoorlog... is van dat we die partijdemocratie uh, hebben. Hè? Van, van, ja, sinds 19, hè, Die partijen 19. en zo allemaal. Van, van, van ik mm -hmm. kots echt op al die mensen die op een lijst gaan staan... van een ja. CDA, een VVD, een PVDA om lekker makkelijk op die manier... Ja. Een zetel binnen de gemeente nee. te krijgen. Zo. Ja. Ik doe het hier op eigen kracht. Ik kan je ja. vertellen, we hebben hier 17 zetels. Ik ben van mening dat eigenlijk iedereen... iedereen op moet eigen het titel op eigen kracht ja. Op eigen titel exact. aan een verkiezingen mee zou ja, Ik dat, ga het halen. Uh, Ik kan vertellen ons, uh, dat de gosser het niet gaat halen. Ja, nee, zeker niet. Maar ja, dat is met de Tweede Kamer hetzelfde. Ja. In de, de podcast met uh, Geert de Waling hebben we het erover. Ja. Dat partijen zijn eigenlijk überhaupt niet... Echt vastgelegd. Het gaat, ja. het gaat eigenlijk om de volksvertegenwoordiger. En ja. partijen zijn een manier om dat op de achtergrond te organiseren. Maar tegenwoordig gaat alles, is alles partij. Mensen stemmen ook alleen maar op de lijsttrekker. Ja. Weet je wel? Dus het, het, het, mensen hebben helemaal het idee. Als je, je vraagt wat stem je, dan noem je geen naam, dan noem je een partij. Oh ja. Weet je wel? Terwijl ja. eigenlijk officieel stem je op een persoon. Ja. Maar vervolgens zit je, ja. je hier in, in, in de raad. En we zijn nu drieënhalf jaar verder. Over een half jaar hebben we nieuwe verkiezingen. En je ziet, de een na de ander zie je dus vertrekken uit, uit, oh. uit die raad. Uh, van, van de gevestigde politieke kartelpartijen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja. En dan zie je in één keer... Dat vond ik fantastisch ook, want van dat, dat, dat is me altijd kwalijk genomen. Van, zie in keer een mama Hennis, zie je dus uh, de haar ja, intreden doen ja, in deze de de raad. Niet. De, ja, de ja. moeder van Janine Hennis, heet Marijke de Mooi. Die, ja. uh, die werd, ik, ik, ik, op, op het moment dat die hier in de lokale media zich, zich uitte van... Ja, uh, ik ben de moeder van Janine Hennis. Terwijl Janine Hennis helemaal niet wist dat zij lokaal zou meedoen. Toen was ze in de Toen ja. ja, was ze voor mij... Want ik heb natuurlijk social nee. media daar direct op ingesprongen van, nou het gaat zo slecht met de VVD. Dat ze zelfs een joker inzetten, en dat ze mama Hennis op de lijst uh, zetten. Nou ik geloof dat, uh, ik, ik, heb uit, uh, ik, ik heb gehoord dat, dat, uh, dat uh, de familie Hennis uh, elkaar, in, in, in, uh, nou er ontstonden daar conflicten en huilpartijen. Ze hebben echt tegenover elkaar staan huilen van, van, van. Ja. ...van dat je niet wist dat, dat... dat mama heen is ook lokaal aan de verkiezingen mee zou doen... ...van, van ja goed, ik zie dat helemaal voor me... ...en uh, dan denk ik van, ja maar luister, dat is ook niet de manier van politiek bedrijven... ...het nee. mm. moet op standpunten, moet ja. standpunten gaan en je moet het op eigen kracht ja. zien te behalen... ...en niet omdat je toevallig op een lijst komt Precies. te staan. Nee, democratie is dat je kunt vechten voor je ideeën... Ja. ...en niet mm. inderdaad dat je dat je, ja. je aansluit bij een groepje... Ja. dat een soort van gevestigd belang ja. vertegenwoordigd ja. en dat het dat ja. toch ook ja. komt. Ja. Nou ja goed, en dan krijg je dus al, uh, dat, dat heb ik dus al een aantal jaar, dan krijg je altijd voorgeworpen van, uh, of tegengeworpen van, uh, van ja maar je bent geen ledenpartij en zo allemaal. Maar als je ja. dan kijkt ook van, we hebben in Nederland iets van drie, nou ja goed, door het Forum die in één keer binnen een jaar tijd topprestatie, tienduizend leden weten te, te genereren. Maar even bij de verkiezingen hadden we dus 289.000 leden. ...politieke partijenleden. Ja, ja. Uh, uh, waarvan was... ...dat is ook aangegeven... ...10% echt actief, Precies. actief was. En, ja. en waarvan we de... weer nog een kleinere... Ja. ...bovenlaagde ja, boel ja, überhaupt ja, ja. bepaald. En, en wie, zijn, wie zijn dat dan? Die leden, dat zijn dan over het algemeen... Zijn dat dus ambtenaren, mensen die dus uh, uh, bij uh, semi-ambtenaren, die bij ja. allerlei organisaties uh, weer uh, betrokken zijn? Ja, maar mensen die gewoon keihard werken of zo, of middenstanders, die hebben er helemaal geen tijd nee, voor, joh. Nee, nee nou goed, ledenpartij een, uh, leden voor een politieke partij die in de Tweede Kamer zit, heeft één belangrijke functie dat is namelijk het genereren van de subsidies als je ja. voor een bepaalde ja. datum in een jaar Precies. tijd uh, duizend leden hebt dan gaan de subsidies maar subs dat subs is de de ook giftig en dat is antidemocratisch als ja. partijen geld ja. krijgen van de staat, dan zijn ze al gekocht ja. Ja. en dan Precies. zijn ze gekocht voor de gevestigde belangen ja. Ja, dus, zo, had, zo had een PVV, uh, was niet volgens de, de, de regeltjes mm -hmm. een, een politieke partij dus die kregen dus geen subsidie geld ja. stond wel gereserveerd, ja, en toen die twee van VNL doorgingen, zo gingen die dus met 8 acht, to, acht ton, geloof ik, of anderhalve minuut. Ja, ja, ja. zo, gingen ze Ineemd vandoor. Geld, ja. Wat eigenlijk voor de PVV bestemd was. En nu zitten ze niet meer in de kaart. En dat is pervers. Dat, dat is, ja. vers, dat vers, dat is, dat is, is... geld heen, uh... dat, ja. dat geld is dus naar VNL gegaan. Ja, ja, die hebben ja, daar een campagne, campagne van bepaald. Wat hebben zij ervan gedaan? is dus, dus ja. geen effectieve campagne. Dus geld, nee. geld bepaalt ja. wat ja. nu ja. al het ja. is. Dat ja. ja. is gewoon echt puur zonde. Ik heb hier een hele campagne om eigen kracht op met, met eigen geld heb ik hier een campagne gevoerd die niet meer heeft gekost dan misschien een nou duizend, tweeduizend euro, vijftienhonderd ja. euro of zo en, uh, en, en heel veel uren waarschijnlijk ja maar uh, men had het idee dat er een hele organisatie achter zat dat maar het ja. komt gewoon omdat je het zelf in ja. bent dat is dan weer de bottleneck ja. uh, als jij de boel zo controleert en ben een control freak als jij de boel zo controleert dan uh, kan het soms lijken alsof daar een hele grote organisatie ja. achter zit. Ja. Ja. En dat was op dat moment helemaal niet. Hmm. Maar ik heb daar dus profijt van gehad. Ja, maar sowieso dat hele leden... Ik geloof dat ik het hoorde laatst iemand uh, vertellen... dat binnen de VVD hebben ze bijvoorbeeld een... Uh, een bepaalde procedure om de leden de lijst te laten vaststellen en te laten stemmen. Maar dat schijnt toch ook zo'n wonderbox te zijn? Voor de vorm, ja. Maar eigenlijk, waar niemand weet hoe dat. Hè, want het is ook heel lastig om, om, ja. om een lijst gestemd door de leden te krijgen. Ja, is dus dat, dat is het is fake Dat is, is allemaal meer, Niemand is weet duidelijk. hoe dat. Dat wat wordt gewoon van zijn. bovenaf bepaald. Yes, en de yeah. leden mogen instemmen. Ja, precies. Precies ja. zo. So. Ja. Hebt, Waarschijnlijk dat uh, je dan weer mensen omhoog kan stemmen en een heel systeem zit erachter. Een beetje geen hond nee, bent, ook een, een beetje. Nou, de VVD heeft dat laatst heeft hadden gepast. Dus he? Je, hebt, je hebt dat, die hadden, hadden zo'n circus opgetuigd met, met, met, met, met, met een aantal bobo's binnen de VVD. Die dat dan bijvoorbeeld in Noord-Holland bepaalde en in Zuid-Holland bepaalde en zo allemaal. En, en, uh, maar ja, als je dan kijkt wie daar dan weer in zitten. Ja heeft helemaal niks met democratie te maken. Nee. Dat zijn allemaal klikjes natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar dat vind ik ook met die financiering, dat vind ik wel echt een punt. In Amerika moeten ze echt fondsen werven, moeten ze heel veel donateurs ja. trekken. Dan ja. kun je zeggen dat zijn ook belangen. Is ja. ook zo, alles ja. heeft voor en tegen's. Ja. Maar dat is wel democratie ook. Als je je eigen geld moet verzamelen, steun moet vinden bij burgers. Precies. Ja, als burgers met hun geld stemmen, dat is ja. ook een vorm van stemmen. Ik, heb dat hier gehad. ik had mijn zetel hier al gehaald. Ik had dus gewonnen. En op dat moment word je dus benaderd door allerlei mensen. En dan ga je mee in gesprek. En dan kom je op de goudkust hier in, in Weesp terecht. Mm -hmm. En dan kom je dus bij mensen terecht die, die, die, die dus echt, nou ja, het grote geld om yeah. het zo maar even te zeggen: de olieindustrie. In Weesp. Ja, je <laughs> woont hier in Weesp, maar dat is olie, ja, uh, oliegasindustrie en staalindustrie en zo allemaal. En dan, dan op, op zo'n moment dat, dat jij dus succes hebt, word je door dat soort lui benaderd. En daar moet je, ja, je ja. heel erg voor oppassen. Ja, want ja, ja. die ja. wil je niet ja. kopen. Ja. Ik heb dat dus afgehouden. Want we hadden toen nee, dat, uh, je, wat je moet hebben is heel veel kleine donateurs. Ja. Dat is het best. Dat ja. is het best. Ja, ja want op, uh, op het moment dat jij dus valt voor die grote donateur, die jou dus echt met, met, met duizenden ja. uren uh, uh, lekker maakt, dan komt... Ja. Dan, dan, dan, ...dan corrompeer jij jezelf als, als, als politieke partij. Dus dat is afhankelijk. En de... uh, ik heb op een bepaald moment... Uh, ...dat was net na die verkiezingen... ...maar we hadden dus ook nog die nee. Europese verkiezingen. En ik zat in het bestuur van, uh, van artikel 50. En dan krijg je ook zo'n aanbod van... hé, hey, ja. uh, de geldsluizen gaan uh, open. Nee. Ik heb dat toen afgehouden. En dat had weer te maken met het feit dat ik weer wist van... Uh, uh, ...1 februari 2014 had uh, uh, artikel 50 met UKIP-mensen... Het, uh, het, uh, mm -hmm. het Koninklijke Theater in Den Haag afgehuurd voor 14.000 euro. Alleen, wat, wat doet die gek van een Daniel van der Stoep? Die, die gaat dus daar daadwerkelijk uh, campagne voeren. Ook toevallig oh, okay. op een foldertje. En dan lopen we altijd spionnen van de EU rond. Ja. Dus s'avonds dus ja, ja. kreeg je nog een mailtje van... Hey, uh, we hadden wel toegestemd dat je dus die 40.000 euro hier zou krijgen voor, uh, voor, het, voor dat uh, theater. Ja, ja. Maar uh, dat trekken we dus eventjes in. Op, Bam! Uh, Weet je wel? Ik had dus geen zin om met mijn sponsor hier vervolgens de schulden van een andere uh, uh, club uh, te, ja. te betalen. Mm -hmm. Ik had er helemaal geen zin in. Ja. En ja. Nou, het is... Uh, nou ja, goed, dat, dat is ook politiek. Op het moment dat je succesvol bent, heb je altijd mensen die iets ja. proberen ja. Van Maar goed, als je in de politiek en zit, en en moet je sterk in je schoenen staan. Gewoon. Ja. En niet om laten komen, ja. natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is niet uh, veel politici die. Uh, nee, dat is niet wat, te sterk wat, wat, wat, in je waar, waar ik sterk in ben, is puur low-budget politiek bedrijf. Ja. Ik maak gebruik van social goed. media. Uh, uh, We hebben hier geen budget meer. Hier in, uh, in, in Wees. Uh, okay. Ik geloof dat ik voor 300 euro per jaar uh, uh, een cursus mag inhuren. Voor, voor mijn commissieleden. Om dat, om dat een beetje te vormen. Nou, uh, uh, uh, nou dat, dat, dat scheelt da op. Dan, da dan kun je er koffie ja. van betalen. Als, als jij, ja. Daar kun je de koffie van betalen. Want als je iemand inhuurt of zo. Ben je voor een echte een goede cursusdag bijna 1000 ja. euro kwijt. Dat uh, dus, dat, dus dat schiet er niet op. Dat komt namelijk omdat de fractievergoedingen... Uh, uh, hier dat we lokaal uh, krijgen... net in de vorige raadsperiode afgeschaft zijn... om een jaar langer... Uh, schoolzwemmen te kunnen financieren. Maar schoolzwemmen is na dat jaar afgelopen... maar die... Die financiering oh. van Blijf, de politieke partijen ja. blijft weg. <laughs> dus er is helemaal niks. Dus uh, nou, zo, zo, zo, zo werkt dat uh, binnen een gemeente als. Mm. We, kleine gemeente als wees. En ik denk dat ongetwijfeld dat in Amsterdam dat anders zal zijn mm -hmm. omdat er veel meer belanghebbenden zijn. Ja. Uh, ja. Het is allemaal veel groter. Het gaat om veel grotere bedragen en zo. Uh, maar goed, uh, dat is de lokale politiek. En ja. uh, ik, ik ben. Overigens wel van mening van, van, van, van, van wie er in deze tijd nog in de lokale politiek uh, gaat meedoen. Ja, die is eigenlijk knettergek. <laughs> ja, echt serieus. Het is, het is, uh, als je, die problemen die op, uh, op de gemeentes afkomen, ja. waar gemeentes mee bezig zijn, dat beseffen mensen niet. Mensen denken bij politiek altijd aan landelijke politiek. Ja. Uh, provinciale politiek is al sowieso helemaal onzichtbaar. Helemaal, Kijk, ja. landelijke politiek gaat over miljarden Provinciale politiek gaat over vele miljoenen. Lokale politiek gaat over miljoenen. Nou ja, goed. En uh, de wetten worden gewoon... miljarden, als je hier ja. 2750 huizen gaat bouwen in een pool, ja. gaat het ja. ook over miljarden. Uh, en het is gewoon hartstikke link. Alleen, je bent zo zichtbaar, je zit er ja. zo bovenop, dat je ook persoonlijk afgerekend kan worden op datgene wat jij dus politiek doet. Ja. En ik heb dat aan de lijf ook ondervonden. En ja. het is, uh, je moet je afvragen uh, als je een uh, nieuwe politieke partij bent. Of je wel lokaal wil meedoen. En als je dan dat doortrekt naar bijvoorbeeld een forum. Mm. Die uh, nou ja, in Amsterdam dan waarschijnlijk gaat, uh, gaat, gaat meedoen onder eigen naam. Ja. Uh, en in de rest van Nederland dat alleen maar doet uh, door allianties te sluiten met partijen. Dan denk ik van ja, heel verstandig. Maar dan nog mm. moet je heel erg oppassen. Van die allianties die je aangaat oh, van, met, wie? Van, wie, ja, met wie doe je dat? Eeuw, van, van, zijn, ja. van, één ding, je gaat compleet kapot aan gord, zelfs als vorm voor democratie. Als jij bijvoorbeeld in, in, bijvoorbeeld in Brabant uh, uh, samen gaat werken met een lokale partij, die vervolgens bij de vorige verkiezingen uh, uh, lokaal Brabant heeft gesteund, die dus een statenzetel heeft in Brabant. En vervolgens mee is gestemmen. In de, in de Eerste Kamer met de onafhankelijke senaatsfractie... Uh, uh, die vervolgens als onafhankelijke senaatsfractie om een zetel te krijgen... in die Eerste Kamer allerlei deals heeft gesloten met een CDA... waardoor ze dus in de Eerste Kamer pro-associatieverdrag uh, Oekraïne gaan stemmen. Daar ga hij dus helemaal aan kapot als Forum dadelijk. Als blijkt dat een van die partijen die jij dus, ja. waarmee jij dus ja. associeert... Uh, bij de verkiezingen in maart 2018, als je daarmee gaat ja. samenwerken. Ja. En ja. Zo, ja. zo, zo ja, vernijding zit, zit dat in elkaar. He. Ja. Het is nee, wat op gemeentelijk niveau wordt besloten, is het over het algemeen niet echt. Het zijn niet de ideologisch echt hele relevante hot issues. Sterker het gaat nog. over wat winkels kijk, en wat uh, wegen. waar, waar, waar, uh, waar ik. Waar, uh, nee, dat, dat, dat, dat is het toen nou net. Want, want, kijk, ik weet mij wel te profileren hier lokaal. Ik pak ze allemaal. Ik pak ze allemaal op die. Uh, die, die gelijkgeschakelde eenheidsworst die ze zijn, vooral links gedragen, mm -hmm. ook nog eens een keertje. En dan van alle partijen, hè? dus inclusief nee, ja, ja. de VVD, CDA ja. en D66. Mm. Want de, CDA hier in Wees bijvoorbeeld is heel erg voor de inclusieve agenda. Nou, dan hebben we het dus over de, de genderneutraliteit en al ja. die ellende. Uh, daar moet je dus niet van hebben. Als je het dan hebt over een, een, een, een D66, die, had hier een, die heeft hier een, een, een, een, een raadslid die. ...zo ontzettend met dat sociaal domein bezig is... ...dat je bijna denkt van, nou die had eigenlijk bij een PVDA moeten zitten. Nou, ja. dat soort dingen heb je dan hiermee te maken. Ik red me hier dus wel. Ik kan ja. me daar, ik heb daar altijd argumenten voor. Genoeg profileringsruimte. Ik, ik, ja. ik heb daar echt, ik, dat is geen enkel probleem. Ja. Maar het is gewoon van, uh, het is gewoon een hartstikke link... Als je dus als je ja. meedoet hier in, uh, met lokale verkiezingen. Maar in, sowieso als je je nek uitsteekt, is linker. Ja, ja. Ja. En als je kijkt naar nieuwe partijen. Je moet het toch doen. Hè, van de, de ja, je doen. kan het kan weer niet doen. Niet, nee. nee, niet doen. Ja. Nee, precies. Ja. precies. En maar je meentje afbraakrisico is ja. zo groot ook. Hè? Want uh, waarom zou je als... als ja, Even een, een, een, een bal uh, erin te gooien. Hm? Waarom zou je als Forum in hemelsnaam lokaal willen meedoen? Nou ja, ik denk wel op lange termijn dat je als partij toch wel op alle bestuurslagen aanwezig moet zijn. Op, een lange, lange, op de interruptie termijn, hele lange termijn. Dan is het een kwestie van volgorde en interruptie moet kort zijn. Ik zal het kort houden. Uh, de gemeenteraadsverkiezingen moet je eigenlijk gewoon skippen, want waar het om gaat is van: als forum wil je als politieke partij iets in de pap te brokkelen hebben, mm. moet je dus zorgen dat je dat afbreukrisico. Vermijdt ja. door lokaal mee te gaan doen. Ja. probeer die mensen maar eens vier jaar te motiveren met die meuk... bezig te zijn waar wij hier lokaal <lacht> mee te maken hebben ja. in 388 gemeentes in Nederland. Ja, daar heb ik iets over gezegd. Een jaar later. Ik kan me, wel, ja, Goed. Ja, ja, ik kan me nee. wel voorstellen dat, kijk, want wat, wat Michiel net, uh, met, net zegt ook is, uh, op lokaal niveau doet het, is het minder ideologisch en meer bestuurlijk en het is gewoon werkelijk pragmatisch. pragmatisch. Ja. Maar ja. Amsterdam. Aan de andere kant, het, daar gaat het op zo'n schaal. In, in grotere steden ja. is het meer ideologisch. Daar wordt het, ja. je ziet het ja, met ja, al dat ja. gender Klopt. gebeuren wat je kan, ja. Ja. niet kan doorvoeren. Ja. Ja. Kom ik dadelijk eventjes op terug. Okay. Um, maar waar het om gaat is van, van waarom zou je als nieuwe, succesvolle, frisse politieke partij met goede ideeën ja. het afbraakrisico willen lopen om een jaar voor de Statenverkiezingen van 2019 ja. compleet kapot te gaan. Want... 2019 is een veel belangrijker jaar. 2019 ja. heb je de... ...statenverkiezingen. Precies. En die, die zijn kies, belangrijk. Die statenverkiezingen Voor de Eerste zijn, Kamer. Die zijn Precies, belangrijk, want ja. twee maanden later, in mei... Worden de eerste kamer, ...wordt de Eerste Kamer gekozen vanuit die staten. Ja. En als je dan sterk bent... ...als bijvoorbeeld Forum in Noord-Holland... ...Zuid-Holland, Brabant... ...en Gelderland... Op ...dan op heb je paar, waarschijnlijk heen. misschien twee zetels. Stel dat alles bij, uh, goed ja. blijft... ...dat je dus twee tweede kamerzetels hebt, zou je misschien best wel eens vier eerste kamerleden ja. kunnen hebben. Ja. En dan ja. is het van uh, shit is de fan. Ja. En dat is groei ja. en dat is goed. En dan zit het goed in elkaar. Want wat ja, daar zit in de Eerste Kamer, blijft daar zitten. Kan niet vallen. Tweede Kamer kan vallen. De eerste Kamer kan niet vallen. Dat blijft nee, in die formatie is... bij elkaar. Ja. En dan ben je dus goed bezig. Dus waarom zou je in hemelsnaam als Forum dat risico willen lopen, van, nee. dat afbraakrisico willen lopen, om aan lokale verkiezingen mee te doen? Ja, Misschien maar goed, daarom goed doen heel beperkt mee, hè? Nou ja, ja is natuurlijk uh, Als je het alleen in Amsterdam onder eigen naam doet. Uh, kijk, die, die Rutger Klein... Wassink of Grootwassink? Wat is het? Klein of groot Grootwassink? Ja, groot ja, ja maakt niet ja. uit. En de GroenLinks-fractie? GroenLinks de GroenLinks-fractie zo, luister. maar echt, die luiden die lust die is toch de... gewoon rauw? Ik zou ja. daarom alleen al willen verhuizen richting Amsterdam. Ja. Maar weet je, om op een lijst in te Amsterdam te staan, hoef je niet eens eerst te verhuizen. Nee, je moet eerst zorgen dat je op die lijst komt ja. en daarna kun je altijd de intentie uitspreken dat je die oh, kant op ja. gaat verhuizen. Ja. Is dat zo? Ja. Maar ja, dat is, ja, je kunt gewoon, ik kan er, ik, ik wou eigenlijk in Zandvoort mee gaan doen. Ja. Uh, ja. Voor een bepaalde club. En ja. uh, ja, ik maar denk dat het ook zoiets is voor hem met, met, met de strategie die ze hebben, denk, denk ik. Uh, ...kunnen ze het ook niet maken om uh, niets te doen. Ja. Hm. Want dat waar is, zou ik ik drijven is ook die constante ja. uh, in Van, beeld zijn. Overal zijn. En, uh, ja. en dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, energieke erin inhouden. Ja. En als ze dat niet doen... ...ik denk dat, ze, dat het veel meer afbreuk is als ze, de, als ze nu... Uh, op een reet gaan zitten en even niks ja. van ze en hebben vragen hoeveel reet. allianties komen. Ja. Er, hè? Nou, niet bepaalde, veel. Dus er is geen ja, ja, dat is wel een is heel goed dat ze daar, ja. voor de rest, ja. niks, nee, dus nee. ik, nee. uh, ik, ik, ik denk dat het inderdaad is van. Ik denk dat het ze kwalijk genomen zou worden op het moment dat ze helemaal niet met de gemeenteraadsverkiezing mee zouden doen. Dus Ik denk dat dat ja, dat ook de, de, de, de keuze, van, die keuze van Amsterdam is zo verneinigd en zo geniepig en zo perfect. Want het is ja. de, de, de basis, Tuurlijk. de, de, de geboortegrond van, ja. van het forum. Van het land. Perfect. Valt het te, te perfect te perfect ja. gewoon. Ja. Echt. echt. En, en, en daar zit ook de, de grootste ideologische vijanden waar je gebruik van kunt Precies. maken. Precies. Groot man ja. voor winst. Kunt, kunt jarenlang kun jij teren op wat je daarvan kunt uh, aan exposure nee, nee. kunt hebben op social media. Het is het is precies wat, wat, wat, wat, wat, dat is zo, wat zo, De VVD is daar gewoon goed. Commissaris in. van de koning in Noord-Holland, Remkes, noemt dat dus gewoon nee. klieren, weet je wel? Dat is gewoon het nee. klieren in die gemeentes en ja. zo allemaal. Ja, staat hij helemaal boven natuurlijk? Is, als regent staat hij de Hij is een echte regent. Of, ja. Ja. ja, dat is van, mooi. Ook die wel. Een Echt ja. serieus. Het is fantastisch als ze dat zo doen. Maar nou even terug te komen op wat jij daar straks zei. Dat is een kast FVD'er wordt genoemd. Ja, ja precies. Ja, ja. Nou, ik ben niet zo snel lid van een partij. Ik heb, ik heb nee, dat een universiteit, nee. heb ik het straks al aangegeven. Maar goed, uh -huh, ja. um, even terug te komen op wat, wat jij daar straks aangaf, van. van, van um, kijk, uh, hier in Wees werken wij als, als, als raad, als raadsleden en als uh, wethouders en burgemeesters, samen in uh, de regio Gooi en Vechtstreek dat zijn zeven nee. gemeentes. Uh, waar eigenlijk Remkes en Pieter Broertjes in, uh, in Hilversum een, een, een, een beeld bij hebben. Een stip op de horizon. van Dat ze dat allemaal een soort van een klein rijkje van willen maken. van Tot één grote dus Ze uh, willen voegen. het liefst ook samenvoegen. Of? Ja, samenvoegen tot, tot, tot uh, Gooi-stad of mm. uh, gemeente Gooiland. Ja, dat is een ja, hele die... fantastische foto. Wat Pieter Broertjes heeft zich in de luren laten liggen door een journalist van de Gooi-eemlander die stonden op die toren van het raadhuis in, uh, in, in Hilversum, stonden bovenop die toren, stonden ze zo als, als, als een soort van Caesar met zijn uh, adjudanten, ze, ja. ik zo van, kijk dat is allemaal van mij, weet je wel, zo van, ze sto, je, als, als zo een krijgsteer stonden ze daar bovenop die... Simba's, die van uh, deelt ja, ja, het ja. land waar het licht schijnt te ja. slaten van jou. Ja, precies. Nou, en dat Wat is daar in de duisternis? Daar ligt Amsterdam, daar moet je wel. <laughs> Zo dom dat jij je als ja. ervaren bestuurder en politicus. Nou ja, Pieter Broertjes is geen politicus. is een uh, oud uh, volkskrant uh, ja. redacteur. Uh, maar dat, dat, dat, dat, je, dat je je zo laat verleiden door een journalist om dat eens te doen. Ja. Nooit doen. Nee. Gewoon. Jij bepaalt nee. hoe je ja, de foto komt. Klaar. Ja. Maar goed, ja. die, die magistrale foto ga ik uiteraard gebruiken nog steeds. Misbruiken, ook in de verkiezingstijd. Misbruiken. Ja. Ja, goed. Toepassen. Kan Laten we het zo recyclen. maar even zeggen. Recyclen. Um, maar ja, we hebben binnen een die regio Gohoy en ja. Vechtstreek, ...hebben we uh, een samenwerking. Uh, er is een regionale samenwerkingsagenda. Ja. Met een aantal punten die even los van de gemeentepolitiek... Uh, ...spelen over duurzaamheid, economie, vervoer, mobiliteit... En ...dat soort dingetjes allemaal. En, maar daar wordt dus het beleid gemaakt... ...dat je dus samen met die zeven gemeentes doet en uitvoert. Ja. Um, er wordt heel slecht gecommuniceerd vanuit die business hmm. naar die gemeente zelf terug. Uh, maar weet je wat zo leuk is? Dat zijn dus raadsleden, wethouders, burgemeesters... die allemaal zonder politieke bagage... althans, die dat niet laten blijken... allemaal samen zitten. Yeah. En er wordt dus heel erg... Um, uh, hoe moet je het zeggen? Um, um, daar wordt dus, uh, word dus uh, bepaald wat het beleid is, wat in die zeven gemeentes eigenlijk uitgevoerd een wordt. Een beetje bypass van de... Ja. Bypass van de gemeente. Een, Bypass van de democratie. Het is een ja, soort van ja. Brussel eigenlijk. Het, het, nee, ja? sterker <lacht> nog. Nee, st <lacht> ster nee, maar echt, het gaat heel ver. Want die regio-gooien-vechtstreek... Het gooi-parlement. Dat, re <lacht> dat, dat regio-gooien-vechtstreek ja, ja. is een apart samenwerkingsverband van die gemeentes ja. Gaan miljoenen heen. Het oh. is echt ja, het is in wezen... De een een ja, Metropole regio Amsterdam. Precies. Metropoolregio Amsterdam. Daar zijn, is eigenlijk de regio, regio gooi en vechtstreek een, soort een onderdeel satelliet, van. Satelliet van. Maar het is een satelliet. Maar de regio gooi en Vechtstreek is een soort van mini-EU. Ja. En ik ben van de ene kant voorstander van dat al die zeven gemeenten met elkaar gaan fuseren. Ah. Want dan vreet je die mini-EU op. Ja, ja. En dan worden het gewoon Maar dan, dan wordt gewoon ingestemd. Maar kan zo? je vertellen, de buffetten en de borrels zijn perfect ja, ja. Okay. net als bij de EU net als bij de EU ja. Ja, echt serieus het is puur een mini-EU en binnen dat verband <laughs> werken ze we dus samen binnen de metropoolregio nou, Amsterdam en, en ja. daar zie je dus ook dat soort uh, die grootste plannen worden daar dus voorgekookt. en vervolgens moet dat dan landen binnen die onderdelen van ja. uh, de gemeentes en partijpolitiek doet daar helemaal niet nee. meer toe het is gewoon onderling een beetje ja ja, nou, ja. ja. En is dat goed? Nee. nee, dat is niet goed. Dat heeft namelijk geen fuck, maar het is net zeker. Nee. Democratie te maken. het is gewoon even de, de realiteit. Ja. Ja. Ja. ja. Zullen we zo uh, langzamerhand ja. richting de, de afronding, afronding van afronding. deze podcast Ja, ik, gaan. ik ja. moet wel eens een beetje naar genderneutrale plezen. Ik ook. heb exact hetzelfde probleem. <laughs> Je hoort het, beste mensen. Ja. We hebben een goede reden gevonden om te stoppen. Is er iemand die nog iets... Ja, een stichtelijk woord. Ik, uh, nou ja, een opdracht. Wie, wie, wie woord. nog niet getekend heeft, ga naar ja. citizengo.org. Citizen en teken de petitie tegen, uh, aan uh, Rutte tegen de genderneutraliteit. En teken ook meteen die aan de gemeente Amsterdam en de uh, hoe dat? Nederlandse spoorwegen. Het heeft zin. Maak van die linkse ook een rechtshop. Het, het, het ja. heeft zin als maar genoeg mensen meegaan. Als, als maar een paar mensen meegaan en de rest blijft in zijn stoel zitten, denkend het heeft geen zin. Dan heeft het geen zin als 100.000, 50.000, zoveel mogelijk mensen meegaan. En we blijven dit soort dingen doen. Precies, het gaat Op een gegeven moment breek je de balans ja. en, en, en heb je de, hoe noemen ze dat, het honderdste aapje, de, de hundred nee. monkey die, die ja. echt de balans doet omslaan. Juist. Het heeft zin. Als genoeg mensen meedoen, dus doe mee. Nou, We gaan dat sowieso een beetje promoten via social media uiteraard. Petitie is ook te vinden op de Batavieren podcast Facebookpagina. Als je link niet wil intypen of weet ik veel wat. Ja, precies. En deel het ook allemaal, als je hem ondertekend hebt. Ondertekenen en deel het. Je ook leuke koosnaampjes van als je dat soort dingen doet. Daar hebben we het nog niet expliciet over gehad. Want jullie zijn dus... Border border fascisten fascisten, genoemd. omdat fascist. we dus die petitie van jou oh, <laughs> nee, ja. gedeeld ja. hebben, die petitie van jou gedeeld hebben op social media ja. kwam dus meteen op geen stijl. Constantijn Roelofsen ja, ja. maakte ja. de, de, de, de feilloze redenatie. Op het moment dat je onderscheid maakt tussen sexes, dan zal je ook wel een racist zijn, want ja, je maakt onderscheid, hè? Dat ja. is sowieso heel kwetsend. Dat is heel fout. Ja, dan zal je ook wel onderscheid ja. tussen rassen maken, dus je bent een fascist. Nou, nou ja, voor het, nou, het is natuurlijk nou. wel zo van, van, van ja, ja, ja ook weer vanuit een Spaanse organisatie is natuurlijk automatisch al vandaag. De democratie is <laughs> nog niet zo oud daar, ja, nee, precies. Dus, <laughs> <laughs> nou, dat wordt een koep. Volgens <laughs> mij <laughs> wordt ja, nou, vol, vol, niet helemaal voldaan voor alle voorwaarden die Lutvak uh, stelt aan het plegen van een koep, maar goed, dat is een <laughs> andere vraag. Ach, ik wil graag uh, de gasten bedanken. Gerton en uh, Michiel. En later nog. Uh, nee, je bent helemaal geen gast. Ik ben geen gast je bent uh, geen uh, gast. Nee. Nee. Nee. En ik wil jullie graag uh, bedanken, mijn luisteraars. Of onze luisteraars. Ja. Voor het luisteren. En uh, ja. teken die petitie. En we gaan meer borrels organiseren. En meer borrels komt. Er moeten meer borrels komen. We hebben we gisteren een ontzettend leuke borrel gehad. Borrels zijn heel democratisch. Ja. ja, precies. Zeker. Alleen, alleen uh, la laten we in het vervolg geen culturele marxisten meer of sowieso marxisten uitnodigen. Het nou, zoveel waren er. Er was er maar één. Eén, nou, we één. We gaan ermee ja, kappen, ja, we gaan weer verder ja, borrelen. Alleen dan zonder dat het opgenomen wordt. Om van ze niet in te houden wat betreft bepaalde politiciën. joh. Ja, we gaan hem nu stopzetten. Yes. Joho. Dank voor het luisteren. Dada. -da. Da